Sammy Miller's kastboek. Het woordspel The Springs of Fear van Kenneth Hales, vertaald door Namco G. Havelhof. Hmm. Regie Jan C. Hubert. is er, geen? Die bordje, op de datkast. Oh, natuurlijk. Alsjeblieft, je heen. Bedankt. Weet je weten te partijeren? Ja, weet je waarover? Nee, wat nu over? Ik zat me af te vragen of het niet te tijd wordt dat we ons zo'n mooie, blinkende koffiemachine aanschaffen. Oh nee, zo'n ding is prachtig voor die zogenaamde beste gezet in Polen, Chelsea. Maar in een dorp dit heeft het geen zin. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Een zaak als deze langs de Grote Weg. daar komen allemaal mensen die onderweg zijn, reizigers, uit andere plaatsen en steden. Jawel, maar waarom komen ze bij ons? Om te eten natuurlijk en uit te rusten. Juist. En om eens even de machines en de automaten die ze altijd om zich heen hebben te vergeten. Het allerlaatste wat ze naar verlangen is weer zo'n apparaat dat op de tofkastnaam staat te sissen en te blazen. <laughs> ja, misschien heb je wel gelijk ja. Het past niet erg bij de oud-Engelse sfeer van ons restaurantje, hè? Nee, vader. Kom, het wordt tijd dat we de luiken eens openmaken. Ah, de zon komt mooi op. Dat wordt een prachtige dag, Jane. Als we het hele weekend komen blijven, doen we weer eens goede zaken. Ja, ah, dat mag ook wel. Het is maanden geleden dat we een weekend hebben gehad... dat alle automobilisten uit Londen naar de kust trokken. <laughs> Herinner je je nog die dag toen we die geweldige verkeersopstoppingen in het dorp hebben gehad? Nou, ik had die avond geen voeten meer. Nou, nou, wat hebben we die dag aan eten gehad? Nou, laat ze maar weer komen. Alle tafels zijn gedekt. Het water moet er aan de kroeg worden gebracht. Ah, ah is wel een stoommachine. Zeg, heb jij vandaag geen afspraak met de tandarts? Om elf uur. En denk het allemaal maar niet dat ik het leuk vind. Ik kom nou, het is toch alleen maar even nakijken. Ja, maar als u nou wat vindt? Nou, er is zo'n controle toch voor. Huh? Als je je mond niet regelmatig laat nakijken, dan loop je over een paar jaar met een vals gebit met. <laughs> <laughs> ja, dan denk je om je tijd. Je weet hoe het gaat met die bussen. Ik ga niet met de bus, ik mag met Eddie mee rijden. Waar is dat nou goed voor? Goed voor? Hoezo? Je, je hoeft niet in het achterauto te rijden. Als je per se niet met de bus wilt, dan neem je de auto. Ik met de auto in het Londense verkeer? <laughs> niks hoor. Eddie zet me bij de tante af en ik kom met de bus terug. Dan kun je toch geen ook met de bus gaan? Ik begrijp het al. Eddie weer, hè? Ah, niks, Eddie weer. Ik begrijp alleen niet wat je die jongen ziet. Omdat hij nou een jaar in een verbeteringsgesticht heeft gezeten. Dat is voorbij. Vergeten. Misschien. Maar ik weet het wel zeker. Het is jaren geleden gebeurd. Er was er nog maar een kind. Goed, goed, goed, jij ik heb niks tegen die jongen persoonlijk. Maar je zult me toch niet kwalijk nemen als ik hoop dat mijn dochter iets meer zal bereiken in het leven dan een huwelijk met een vrachtrijer. Het is een eerlijk beroep. En ik weet heel goed dat hij dit werk alleen maar doet omdat het goed betaalt. Om, om, omdat hij aan het sparen is voelen. Voor... Uh, nou, nou, ga door. Nou ja, voor wat hij al zo lang van plan is. Emigreren, hè? In Australië of waar dan ook heen? Jou meenemen, hè? Wat hebt u dan gedaan, pa, toen we van Canada hierin zijn gegaan? Ah, dat was heel wat anders. Dat zie ik niet in. Misschien was het een soort emigratie in een omgekeerde richting, maar het was toch emigratie? Wij zijn hier een nieuw leven begonnen. Dat verschil, dat we daar niet door uit elkaar zijn gehaald. Ja. Je bent alles wat ik nog heb, Jeen. Denk je dat ik het leuk vind als jij met die jongen twintigduizend kilometer hier vandaan gaat wonen? U kunt toch meegaan. Er is niets wat u aan Engeland bent. Misschien meer dan je denkt. De drie jaren dat we deze zaak brengen, zijn de gelukkigste van mijn leven. Nou, ik weet dat het leuk werk is, maar je kunt nou eenmaal niet anders hebben. Maar dat wil ik nou juist wel. Oh, doe de deur van het slot. Ik geloof dat ik de schaduw van onze keukenprinses eruit zie. <tus> nee, het is de post. Ik ga er lezen. Zijn wat het bijzonder is? Drie brieven. De telefoonrekening. telefoonrekening. Eh, ze moesten die dingen per kwartaal sturen in plaats van half jaar. Een bijbebom voor zeep, dat een korting. Waarom verlagen ze niet eenvoudig de prijs en laten al dat drukwerk achterwege? Oh, en wat de dat? Aan het Oh, Natuurlijk ook reclame. We op het personeel uitgaven door de aanschaf van een weet ik wat voor de wasmachine. Ik zou wel eens een machine willen zien die kan braden. Ach je me nou? Wat heb je daar? papier? Ja, de voorpagina van de Montrealstaan. De Canadese kant. Staat er een afzender op tuin Nee. Zit er geen briefje bij? Niks. Alleen maar een stuk dat van de voorpagina is afgeschuurd. Misschien staat er iets in de familieberichten. Wij komen toch uit Toronto, vader? Wie kennen wij nou in Montreal? Nou, misschien iemand die verhuisd is. Dat zou kunnen. Er was dan helemaal geen familiebericht in. Alleen maar de gewone artikelen die op alle voorpagina's staan. En op de achterkant is alles van sport. Eens kijken. Moet je dit zien? Benjo Dekker krijgt vijf jaar voor overval op het benzinestation. Pombediende zwaar mishandeld. Wat zou je van zeggen als we de boer eens opengooide? Voor je het weet staan er klanten voor je neus. Ja. Maar gek. Moet u die datum eens zien? Die krant is al vijf jaar op. Wat idioot. Volkomen idioot. Ah, daar heb je mevrouw Gamble. Laat hem er binnen, hè. Hij zegt dat ze direct naar de keuken gaat. Nou, hier heb je het moois. Vier moois, mevrouw Gamble. Jongens, jullie gaan later maken. Ik geloof dat alle al te wachten Waar? Die meneer daar. Hij loopt hier al een hele tijd heen de weer. Goedemorgen, meneer Miller. Mooi. Ziet er nou uit dat het een mooie dag wordt? Ja, dat zou ik ook zeggen, mevrouw Kemble. De mensen zullen er vandaag wel weer op trekken. <laughs> dat wil dus zeggen dat ik maar beter direct naar de keuken kan gaan om op de grote slag voor te bereiden. Gaat jij even een kopje thee mevrouw Ja, mevrouw Kemble. Ik schenk het wel even in. Denk u wel eens een melkje, papa. Met open. Ja, zeker meneer. Komt u binnen. Ah, ja. Mooi zo. Wat, hoe gaat het zijn? Nou, om te beginnen iets te drinken. Iets... iets kouds. Ik heb alles erbij staan. Wat wil u hebben? Sinaasappelsap, citroen, grapefruit. Kan me niet schelen als het maar koud is. Oef, ik smelt zo op. Nou, ik wist eigenlijk niet dat het nog zo warm was. Mijn auto dat de pot weg? Drie melden verderop. Ik ben niet helemaal naartoe komen lopen. Wat is er met uw auto? Gewoon oh. wild, denk ik. Mensen van de garage zullen hem op halen. Oh, die kamer weer voor elkaar, hoor. Hoop mm. ik. Het. het was de bedoeling dat ik vandaag de Zuidkust zag ernaar werken. Ah. ah, bedankt. Proost. Ah. Proost. Je ziet het, even, mevrouw Kendo. Laten we even blijven staan. Ik ben net even in de staan. U bent dus anderswijzer, meneer, hè? Ja. Ah, dat was lekker. Ja, geloof er hier. Ik heb uh, nog niet ontbeten, zou ik iets eten kunnen krijgen? Ja, zeg maar wat u hebben wil. Nou, bijvoorbeeld uh, twee gebakkeieren met toast. Oké, okay. gaat u maar vast even zitten. Ja, goed. Neemt u deze tafel naar nou, meneer? Ja, ik heb Parsons, meisje, John Parsons. Als ook hem voor gebracht heb, ja, Dat is zeker meneer. Absoluut, eh, wel. Bent u daar, mevrouw Kendall? Maak een schouder naar een speciaal klaar. Dan ik jij al, ik denk niet precies wat u bedoelt. Hahaha, haha, hè. oké. Ik ben klaar. Etty, ben je er nou al? Als je niet hebt had. Goedemorgen, meneer Miller. Goedemorgen, Eddie. Een kopje koffietrein, wacht. Mm, koffie? <laughs> Mag het een thee zijn? Ik heb later nog tijd genoemd om in die Canadeden gewoon te dus zijn te wennen. Ja, ik doe het wel, Jane. Ga jij me klaarmaken? Goed. En willen terug, Eddie. Oh, als je niet. Uh, zo. We gaan de zaken laten zijn meneer Miller. Oh, dat gaat wel. Als het weer zo blijft, dan u u het terug met het weekend. Ja, dan zit suiker in die schaal daar. Bedankt. <tie> het, uh, het is wel vervelend voor jullie, hè? Hoe bedoelt u? Nou, die weekends. Jij vrij en Jane hier in het restaurant, hè? <tie> Dat vinden ik niet zo erg, meneer Muller. Uh, ik heb zo nog eens kans op een extraatje, zodat ik wat meer geld opzij kan leggen. Al een beetje zelf moeten me rekenen, hè? Ja, ja, ja. Teg eens, Eddie. staat het nou met die emigratieplannen bij je? Nou, ik heb bij de Australische Vertegenwoordiging in Londen... een aanvraag ingediend voor een gesubsidieerde overtocht. Ah, heb je uh, er al enig idee van wanneer je weggaat? Uh, dat hangt van de immigratieautoriteit af. Ik heb me laten vertellen dat je een maand of zes op passage moet wachten. Hoe is het met de slappe was? De, de wat? De centen, kartaal. Ja, je kennen wij maar niet van alleen op het leven. Ik heb bijna 500 pond overgesluit en uh, daar komt me de eerste zes maanden zeker nog wel een uh, 200 pond bij. 700 pond? Nou, ja, dat is niet te wel hè? ja, voor een man alleen zal het wel genoeg zijn, denk ik. Meneer Miller? Wij, uh, Jane en ik, bedoel ik... Uh, we zouden eigenlijk... Ja, we willen eens met uw pa... Wat zegt je moeder er eigenlijk van dat je weg wil? Die is het ermee eens. Ze wil me niet in de weg staan ze weten dat ik op mezelf kan passen. Mm -hmm, ja. Maar alleen kan de klappen best opvangen als het moeilijk mocht worden. Hè? Maar voor een meisje is dat wat anders. Niet dat ze iemand heeft om op te passen. Misschien niet, nee. Ik wil alleen maar zeggen... Nou ja, ik wil niet hebben dat mijn dochter een onberaden stap doet. U bedoelt dat u haar de kans, de kans niet wilt geven om haar eigen toekomst te bepalen? Jeen is het enige wat ik nog heb. Als haar toekomst op het spel staat... Laat ik niks aan het toeval over. U vergeet het niet. We houden van elkaar. Ik weet dat 700 pond geen kapitaal is. Maar met mijn twee handen kan ik overal voor de kost verdienen. Een beetje hartstikke is, Eddie. Ja. Bij 19. Dat betekent dat ik volgens de wet nog twee jaar lang alles over haar te zeggen heb. Dan zei je toch rekening met moeten houden, jongen. Maar ik doe alles toch juist voor haar? Zonder Jane heeft het helemaal geen zin. Laat ik je nou eens wat vertellen, Eddie. Je bent nog jong en je denkt dat je de wereld in je zak hebt. Maar laat je niks wijsmaken. Zo is het helemaal niet. Die wereld is hard, gemeen. En als je die toepast, ga je eronder door. U zult er geen spijt van hebben. Ik weet zeker dat ik wat, wat is zal. dat, dat zweer ik u. Goed, je hebt nog twee jaar om dat te bewijzen. Dat begrijp je dan niet. Twee jaar, dat is een eeuwigheid. Vooral als je van elkaar houdt. Als die liefde zo groot is als jullie denken, dan gaat hij aan het wachten niet kapot. En als hij er wel een kapot gaat, dan wijst dat alleen dat ik gelijk heb gehad. Maar ah, meneer Muller... Twee gebakkeieren. Nou, dat betekent. Hè? Ja, dat betekent hè? Ja. Ah, ja, ja. Tiso, hebben we dat terug gedaan of niet? niet? Ja. Je ziet eruit alsof je net een dop op je hoofd hebt gehad. Wat is het? Oh, niks. Dat nee, is niks hoor. Vader zeker, hè? Wat heeft hij gezegd? Niks, geloof me. Als je klaar bent, dan kunnen we beter gaan. Ja. Nou, die eieren zijn net goed. Maar uh, heb je misschien wat ketchup voor? Komt eraan, hè? Ja, fijn. Vader, kan ik vragen? Zo, ga je weg. Probeer tegen de avond terug te zijn, hè? Je weet het drukker aan boord en ik sta er helemaal alleen voor. Goed, ik zal er aan denken. Ik kom terug met de bus die om vijf uur in het dorp is. <laughs> Haha. Dan had ik 30 Zijn Sensible, hoop. We kregen het. Oh. Dank you. wel. Ja, nice to be zitten, meneer. Moment. Sammy's restaurant. We spreken met Sammy, Miller. Hallo, dat oh. is spreek ik. Lisa. Hallo. Hallo. Wat moet dat? Oh, die nog eentjes. Zeg wat hebt u? U ziet dat ik een spook heb gezien? Nee, ik. Th is niets. Heb ik heb u toch mijn verontschuldiging aangeboden en het was uw eigen. Nee. Ken ik niet? Nee, en ik u ook niet. Wacht eens even. Toronto Millenhoekstra. Wat is het, hè? Ronto. Millen Wat dat? daar? De dochter van Millenhoekstra. U bent geen, hè? Huh? <laughs> weet u niet meer. Ik woonde een paar blokken van u vandaan op Chester Drive. Je vader weet wel waar, goeie je kameraden. Echt? Weet u dan hoe die heet? Ja, natuurlijk. U niet? <laughs> ah, wat bent u achterdochter? Zou ik Sammy Millen moeten niet kennen? Neemt u me niet kwalijk. Je ja, wordt het dus erom van toevallig om op een afstand van 5000 kilometer van je vroegere huis door een oud buurman onder zijn boven gelopen te worden. <laughs> het is gek, maar zulke dingen gebeuren, dat zie u allemaal weer. Ja. Um, wat doet u hier eigenlijk? Ik ben aan de Tampere. Nee, ik bedoel uh, In Engeland. Huh. Want u hier? Al drie jaar. We hebben een restaurant. Halverwege tussen Londen en de kust. Aan de A22. Hmm. Daarom moet ik een taxi hebben. Als ik niet op een kwartier bij Victoria Station ben, dan haal ik mijn bus niet meer. Nou, ik breng u wel even. Mijn auto staat vlakbij, omhoog. Oh. kan ik niet daar? Ja, wacht nou eens even. Ik ben onderweg naar de kust. Ik was al niet van plan om over de A22 te gaan. Maar ik zou het leuk vinden, Sammy, weer eens te zien. Nou, ik breng u naar huis. Oh, ik. Uh... Hoe heet u op zei u? <laughs> ik heb nog niet gezegd hoe ik heet. Vogner. Tom Vogner. Vogner? Heeft uw vader het nooit over mij gehad? Nee, nooit. Hey, wat vreemd. Maar ja, een druk leven, laat niet veel tijd. Voor het ophalen van herinneringen, dat begrijp ik. Misschien is het toch beter als ik met de bus ga. Ik heb beloofd in vijf uur thuis te zijn, want dan wordt het druk in de zaak. Ja, maar dat gaat toch heel goed. Ik moet nog één boodschap doen. En dan breng ik u, weer nog voor vijf uur thuis. Wat voor elf ze ja. is al vijf uur te laat. Nu zit er maar en doet niks. Ja, wat kan ik doen? Ik heb de tandarts opgebeld en die zegt dat ze om drie uur bij hem is weggegaan. Mensen van de beursmaatschappij beweren dat er nergens vertragingen zijn geweest. Ja, ja. Die is al tien, dus dat ze naar de hele van de show is gegaan. Het staat beloofd dat ze een veilig thuis zijn. Niks veranderd aan dan een vrouw, weet je dat nog niet? Waarom belt de politie niet op? Misschien heeft ze ongeluk gehad. Nou, als er een ongeluk gebeurt, waar zou ze ons hebben gebeld? Ja, maar toch. We zullen tot elf uur wachten. Wat is er op tegen de politie nou om te bellen? Ik wil geen standpijn maken of niks. Dat is natuurlijk een doodsimpele verklaring voor Ik zou het heel wat prettiger vinden als ik wist dadelijk. Ja, zijn het jouw zaken wat zij... Uh, huh? Huh? Uh, uh. Uh, ja, laat maar. Uh, Jane heeft me onderweg verteld... Waarom u niet wilt dat ze met me trouwt? Nou, dat zal wel hetzelfde geweest zijn wat ik jou al verteld. Ander land, 20.000 kilometer hier vandaan. Hoe weet ik zeker... Dat... Ik bedoel, de werkelijke reden. Zullen we over willen anders praten? Toen ik 15 was, heb ik een jaar in de verbeteringsversticht gezeten. Ja. Ik weet niet wie het nodig heeft gevonden u dat te vertellen. Me. Nou ja, ja, in een dorp als dit lijkt zo helemaal niet veel geheim. Ik wil helemaal niet beweren dat ik het niet verdiend heb. Ik was in een slecht gezelschap verzeild geraakt. maar geen danen, maar niet over. Ik hebt nou wat anders in mijn hoofd. Ik wil alleen maar dat u precies weet hoe het gegaan is. Het begon met een slempartij. Waarbij we allerlei rommel in elkaar smeet. Toen is de drank ons uit het hoofd gestegen. We dachten dat we kerels waren. We namen er een of andere auto en reden met onze dolle koppen op los. ...klopt dat we een oude dame van de sokker rijden. Zo. Oh, we hadden ons trouw dik verdiend. Maar als we goed in de kleren hadden gezeten... ...en Charles van de een of andere bekende kostschool hadden gedragen... ...in plaats van uh, leren jakken en nauwoproegspijpen... Uh, ...zouden we... Uh, ...enigszins overmoedige jonge heren zijn geweest. En had het ons alleen een behoorlijke goudboede gekost. Mm -hmm. Maar goed, wij gingen uitgesticht. Dat was zes jaar geleden, meneer Miller. Ik geloof niet dat u kunt zeggen dat ik daardoor een misdadige aanleg heb gekregen. Stil eens? Ja, maar blijf maar hier. Ze heeft de sleutel. Ik zal het licht voor aanleggen. Echt? Wacht. Alles goed met me Jane. zijn. Dat ik wel eens goed heb. Me. Dag, vader. Nou, het werd wel tijd, Jane. Al ben je zijn als nou geweest. We hebben ontzettend over je terras gezeten. Maar oh, ik begrijp het niet. Tom heeft u toch opgebeld? Hij nou, heeft niemand opgebeld. Niet over jou tenminste. Dat begrijp ik niet. Hij zei dat hij... dat u had opgebeld. En, en dat u toen zei dat hij het alleen had kon... en dat ik me dus niet hoefde te haasten. Wie is hij, Tom? Oh, helemaal niet iemand waarover jij het druk hoeft te maken. Dus een vriend van waar... Tom Faulkner. Faulkner? Tom Faulkner? Je moet je vergissen. Ik ken niemand die zo heet. Dat moet. Hij weet alles over ons. Waar ben je van tegengekomen? We botten op straat weer elkaar op. Vlak voor het huis van de tante. Hij bood ze verontschuldigingen aan. En zei toen... Zeg, bent u niet de dochter van Mellen Hoetsen? Hoetsen? Ja. ja. Daar moest ik eerst ook even over nadenken. Maar toen we hier zijn komen wonen, hebben we de naam Miller aangenomen. We vonden dat het hier misschien beter zou klinken. Meer Engels. En die... Die man. Zei hij dat hij, me, dat hij ons kent? Ja, op de toch? Oh. Hoe zag hij eruit? Groot, brede schouders, een wat langs gezicht. Een, een beetje indiaans, zou je haar zeggen. Maar Tom Volkner, je moet weten wie ik bedoel. Ja, Jane, ik weet nu wie het is. Gelukkig maar, ik begon al te geloven dat ik gedroomd had... En ben je daardoor zo laat, doordat je die man ontmoet hebt? Ja, hij wil me hierheen brengen met zijn maar Dus jij laat je zomaar door een wildvreemde vent met een wagen op, hè? Hij heeft me niet opgepikt en het is geen wildvreemde vent. Het is een vriend van vader. Waarom is hij daar niet weggekomen? Dat wou hij ook, maar het liep een beetje anders dan we ons hadden voorgesteld. Hoe bedoel je? Nou, om te beginnen moest hij nog ergens een boodschap doen in een ander deel van de stad. En dat viel hem langer op dan die gedacht had. Toen raakten we in het pituur vast... En tot overmaat van Rand vergiste hij zich in de weg, zodat we aan de andere kant in Guildford terechtkwamen. Nou, Vandaar heeft hij toen opgebeld. Dat wil zeggen, ik was van plan op te bellen, maar hij zei dat hij dat wel even voor me zou doen. Nou, en toen hij terugkwam, zei hij dat u het goed vond dat het wat later thuis kwam. Hij stond toen op om een diner aan te bieden bij wijze van, dat een schadevergoeding. Waarom zei hij dat je het opgebeld als dat, dat niet waar is? ik Hoe weet ik dat nou? Misschien kon hij geen verbinding krijgen en dan wilde hij haar niet ongerust maken. Dat kan best. Hij was tenminste erg attent. Oh, maar we hebben gegeten, zeg, nee, zoiets zaligs. in een van die oude eethuisjes in Guilford. Van onder tot boven volgestapeld met antiek. Jullie begrijpen zeker wat dat voor me was. Nou is bediend te worden in plaats van zelf wachten de mensen te moeten aanlopen. Je schijnt je nog wat vermaakt te hebben, met die vriend. Oh, uh, die. Hij was oud genoeg om een oom te kunnen zijn. Dat verklaart nog stikt niet waarom hij niet even binnen is gekomen. Hij was op weg van de kust en hij had geen zin om hetzelfde stuk heen en weer te rijden. Nou, daarom heeft hij me toen op de windlijndos gezet. Uh -huh. heeft, hij, uh, huh. heeft hij nog een boodschap op me meegegeven? Ik moest u alleen zeggen dat u heel gauw is zou komen opzoeken. Oh, het spijt me dat jullie zo over mij nog ongerustheid hebben gezeten. Maar zoals jullie zien, ik ben weer heel huis terug. Nou... En dan moest ik me weer eens opstappen. Het is dus morgen weer vroegdag. Wat rustig, te meneer Willem? Wat rust, hij. Bedankt dat je zo lang hier gebleven bent. Och, ik vond het prettig, dus te doen, of het mij ook een beetje aan Oh, joh. Kom, ik gooi je er alleen buiten. Ik moet goed opletten dat je onderweg in, kaart in de kaart zulke gaat. Je laat die heen, ik neem hem hier wel in die kamer. Sammy's restaurant. Met wie? Hallo, hallo. Wie is daar? Zeg dan toch wat. Doe maar nog aan toe. Zeg dan wat. Breng je daar, uh, Semmy? Is je dochter goed thuisgekomen? Waar zie ik je? Waarom bel je geen <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Waar je? Waarom geef je geen antwoord? Als je dat perceelt. Maar laat mijn dochter met rust, versta je? Laat haar met rust. Ik wil alleen maar zien hoe gemakkelijk het zal gaan. Dan nou moet je dus goed naar mij luisteren. Hallo. ...krijgen we voor vannacht? Ja, boven het café, even verderop. Dat is vanuit dat ik hier wel een paar dagen vast zit. Kunnen ze uw auto dan repareren? Repareren? De onderdelen zijn er nog niet eens. Goedemorgen. Er is daar nog een vrij. Dank u. Ik blijf hier verstaan. Eh... Uh, kan ik iets voor u doen? heeft de eigenaar van deze zaak, Miller. Samuel Miller. Ja? Wat is er dan? Ik zou hem graag even willen spreken. Heet hij is achter. Wie kan ik zeggen? Conray. Vader, het je voor u? Wie? Meneer kom Wie? Ja, ja, ga maar op je even wachten. Hij komt zo. Ik heb geen haast. Wilt u misschien iets drinken? Nee, dank u wel. Galereetje. Je hoort hier niet, Eddie, op dit uur van de dag. Als je baas erachter komt... En wie zou hem dat dan moeten vertellen? Oh. Hm? In ieder geval heb ik tijd genoeg om wat te drinken. Koffie? Hm? <laughs> ja, leert het nooit, hè? Oh. Ook alweer goed. Pee <hums> dan. Nou moet ik zeker vragen, wat heb je daar toch, Eddie? Ho. Zo, Maya, nou, klopt? Ah, oh. en wat is dat dan voor een tegel dat erop zit? <laughs> oh, dat is evenveel. veel. House. En wie? Kunt dus je we weer dat? De, de emigratiepapieren. Oh. Ik heb ze vanmorgen gekregen. Ik ben alleen bang dat er één moeilijkheid is. Jij? Ik? Omdat je Canadees bent, moet je vijf jaar in Engeland hebben gewoond. Voor je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de passagekosten. Dat wil dus zeggen dat we nog anderhalf jaar moeten wachten. Tja, dat geldt natuurlijk niet als je met een Engelsman getrouwd bent. Nou, wat legt ons op? Ach, dat geeft het ook over allemaal mooie plannen maken. Vader zal het nooit goed vinden. Ik zal nog eens met hem praten. Maar dat geeft u geen steek. Maar, nee hebben we wel. Dat kan in ieder geval geen kwaad. Waar is hij? Hij is met de boeken bezig. En je kunt hem nou niet spreken, er wacht al iemand op hem. Oké, nou, Peter. Meneer Middell? Dat klopt, ja. Bent u meneer Conray? Inspecteur Conray. Van de, van de keuringsdienst? U wilt zeker de keuken zien? Nee, ik ben van Scott Gart. Oh. Nou, oh, uh, wat kan ik voor u doen? U zou me misschien kunnen helpen door me een paar inlichtingen te geven. Maar ja. natuurlijk, inspecteur. Ik ben altijd bereid de politie te helpen. ja. Dat wil zeggen, als het in mijn vermogen ligt natuurlijk, hè. Kunnen wij ergens onder vier ogen praten? Ja, ja, nou, komt u wel mee naar de kamer. Deze kant maar ook. Zo, hier worden we niet gestoord. Gaat u zitten? Ik sta, liever. Ja, nou, ja. Wat, eh, uh, wilt u van me, uh, inspecteur? Ik heb hier een zakje. Ik had graag dat u de inhoud is dus al keurig gekeken. Hier. U bedoelt dit kleine dingetje? Ja, dat heeft de vorm van Wat is dat? Een stukje marmer? Het is een diamant, meneer Mellon. <lacht> Probeert u mij gek te houden? Een diamant vonkt en schittert. Dus is een doof stukje steen. Het is een ruwe Zuid-Afrikaanse diamant van 10 karat. Geslepen brengt hij zeker 10.000 pond op. Maar dat is gewoon steen. Hebt u die steen nog nooit eerder gezien? Uh, wat dacht u nou? Ik dat ben ik... degene die je vragen stelt, meneer Melle. Nee. Nee. Ja? Weet u dat zeker? Heel zeker, inspecteur. Hebt u geen verstand van diamanten? Niet meer of minder dan ieder gewoon mens. Waarom denkt u dat ik iets van die steen af zou weten? Bent u nooit in aanraking gekomen met een zekere Tsilaman? Zal Tsilaman? Voor zover ik weet niet. Hij beweert dat hij u kent. Hm, dat kan wel. Misschien heeft hij hier wel eens iets gegeten of gedronken. Kom hier een heleboel mensen die ik wel van gezicht maar niet van naam ken. Wat is die Tsilaman voor iemand? Diamanthandelaar uit Hatton Gardens. Nou, hm, dat is te duur gezelschap voor mij. Hij is wat je zou kunnen noemen iemand van twijfelachtige reputatie. We hebben hem al een hele tijd in de gaten. Ah, ik begrijp het. Een heler. Iemand die gestolen goed opkoopt. We verdekken hem van illegale diamanthandel. Er wordt heel wat uit de Zuid-Afrikaanse mijnen gesmokkeld, ondanks alle maatregelen. Hm. We zijn er zeker van dat oude diamanten uiteindelijk in Londen terechtkomen. Erg interessant. Maar ik begrijp niet goed wat ik mee te maken heb. Dat zal ik u vertellen. We hebben een inval gedaan bij Tilleman. Maar alles wat we konden vinden toen we hem arresteerden en fouilleerden. Er was één enkele steen. Deze? Ja. Eerst kon hij geen bevredigende verklaring geven voor de manier waarop hij eraan gekomen was. Omdat de steen nog volkomen ruw is, nemen we aan dat hij het land binnen binnengesmokkeld is. Maar nadat we het Silleman langdurig hadden ondervraagd, kwam hij met het verhaal dat u hem die steen had verkocht. Ik? Nou, waar zou ik nou zo'n steen vandaan moeten halen? Die vindt het schrik. Of slim? Hij beweert natuurlijk dat het een eerlijke straattransactie was. Ja, vreemd genoeg komen een heleboel volkomen eerlijke transacties en diamanten op straat tot stand. hij kan toch niet bewijzen dat ik een bisteen heb verkocht? Hij weet er goed dat het bij een dergelijke transactie voor u even moeilijk is om te bewijzen... dat u een bisteen niet verkocht hebt. Om te beginnen ben ik nooit in Hatton Gardens geweest. Maar zoals u zelf zegt, hij kan heel goed in uw restaurant hebben gezeten. Luister eens, inspecteur. Laten we eens aannemen dat hij hier een paar keer is afgestapt... En dat hij zich uw naam herinnerde. Maar waarom juist mijn naam? Hij moest gauw iemand verzinnen. Natuurlijk, ja, maar er zijn zoveel mensen. En waarom dan uitgerekend mij? Dat vragen wij ons ook. Nou, ja, dat klopt iets niet. Ik ontken alles. Ik heb die man nooit gezien. Hoe weet u dat? Ik. ik nou ja. Niet voor zover ik weet. U zult de gelegenheid krijgen dat te bevestigen. Uh, hoe? Ik ga u met hem confronteren. U, u bedoelt nu? Ja, nee, nee. Ik kan nu niet weg. Ik kan mijn zaak niet in de steek laten. Nee, niet nu. Over een dag of twee misschien. We moeten nog een paar andere inlichtingen hebben... ...voor we de zaak laten ploffen. Ploffen? Die confrontatie. Ik wil hem overrompelen. Met uw hulp lukt het ons misschien dat verhaal van hem te ontzenen... ...maar ik heb geen zin mijn aangaan in zin te sturen... Voordat er beslist is wat er met jou gaat gebeuren. Ik kan er nu niet over praten, Eddie. Niet hier in het café. Ik wil het niet met jou bespreken. Dat weet ik, maar we moeten het er eerst samen nog eens over hebben... voordat je er weer met vader over praat. Goed. Vanavond? Vanavond hoort we de les. Kun je die naaikursus nou niet één keer overslaan? Die. Twintig minuten geleden heb ik een Welsh Rabbit besteld, mevrouw. Zou je niet eens dus gaan kijken of ze het misschien vergeten hebben? Ja, zeker mevrouw. Je je wel verantwoord klaar voor Campbell? Niet zo heet gevaardig alsjeblieft. Je hebt hem al in twintig seconden geleden opgegeven. Het is zo klaar, mevrouw. Het wordt tijd. Kun je niet wat vroeger weggaan? En dan met mij thuis komen? Nee. Je wilt toch met een huisvrouw trouwen, niet? Ik wil alleen maar met een vrouw trouwen. Oh, kop op, Eddie. Als het werkelijk niet anders is, dan kunnen we altijd nog wachten tot ik 21 ben. Er kan niemand ons verhinderen te trouwen. En wat moet ik dan al die tijd? De vrachtwagen blijven zitten. Dat is ook iets waar we het over moeten hebben. Als het dus liet rusten, tot morgenavond, onder het dansen. Je hebt toch kaartjes? Die hebben gehaald, ja. Goed. Wat zou je dan zeggen? Dus een kaartje opzetten. Muziek is de beste remedie tegen een sombere bui. Goed. Wat is Groen kan me niet schelen. Oké, ik ben afschreden. Bedankt. Ik wacht dus ik gewoon af dat ik iets van je hoor. Ja, hè? Is dat de bedoeling? Ja, tot over een dag of Ik ben blij dat u ons wilt helpen. Ah, ja, dat spreek ik mezelf. Ik hoop alleen dat u iets in mijn hoofd zult hebben. Hm. Tot ziens, meneer. Ja, heer. De heer, ik die plaat opgezet. Heer. u, waar ik Zo. Hoe komt die plaat hier in huis? Hoi ik weet het niet. Nou, u het zegt. Het is de eerste keer dat ik hem hoor. Maar nou, ik begrijp niet waarom we zich zo moet opbinden. Jij? Heb jij die plaat meegebracht? Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Hij lag de vogel op de pikken, dat is alles. Ja, maar wat, wat mankeert was dat plaatje? Het is een lekker moepie. Ik zeg altijd maar, er gaat niks boven die oude wetsen van muziek. Het, het spijt mij, die. Ik ben een beetje over mijn toeren. Hou je van schuldiging maar voor, ik heb ze niet nodig. Tot straat, Jane. Ik moet even door? vandoor. Tweede nee, eer, wacht even. Ja? En? Ik moet met je praten, jongen. Ik heb u altijd al gezegd wat het zeggen, Wat doe hier vanavond? Ik bijzonders. Jane Myers. Kun je dan komen tegen de tijd dat ik de zaak gesloten heb? Misschien geen gek idee. Niet? Er is ook iets waarover ik met u wil praten. Zullen we dan zeggen zo even na negen, hè? betekent. Voorbij een uur, hè? Ja, ik ja. heb ja. Ik heb de zee. Ik heb de Ik de Ik heb de zee. Ik heb de de Ik de zee. Ik heb Maak het je makkelijk. Ik zei wat te drinken halen. Ik wil niks drinken. En toe vooruit. Al het nou een beetje gezellig maken, hè? Al die ruzietjes zijn vergeten. Sinds uh, dat auto-ongeluk drink ik niet meer. Oh, dat is waar ook. Neem me niet kwalijk. Je bent een verstandige jongen. Voor vandaag heb ik met de post deze formulier gekregen, meneer Miller. Van de Australische vertegenwoordiging in Londen. Maar eens kijken. Ah, hè. Ah, emigratiepapieren, hè? Ja, we stel formulieren voor je een bij. Maar ze woont nog niet lang genoeg in Engeland om in aanmerking te komen voor een regeringsbijdrage en de passagekosten. Maar als ze. Uh... Als ze met je getrouwd was, dan zou ze er wel voor in aanmerking komen. Wou je dat zeggen? Ja. Uh, vandaag heb ik zo eens gedacht, Eddie. Dat ik eigenlijk bitter weinig van je af weet. Tot nu toe heb ik ook niet veel kans gekregen dat we aan te doen. Wat me verblijf in dat verbeteringsgesticht betreft. Laat me dan nou niet meer over het verleden praten, jongen. Ik heb alleen maar belangstelling voor je toekomst. Hoe grondig heb jij je eigenlijk voorbereid op alle moeilijkheden die je daar wacht bij het opbouwen van een heel nieuw bestaan? Nou, Luister nu nou eens: Australië is niet hetzelfde als de binnenlanden van Borneo. Nee, maar het is ook geen lekker land. Ik begrijp wat u bedoelt: iedere emigrant gaat op stap met een aantal illusies. Maar ik geloof dat ik er nog wel nuchter tegenover sta. Jij denkt dus wel dat je je zult kunnen aanpassen, hè? Ik heb me zo goed mogelijk op de hoogte gesteld. Ik heb brochures gekregen van de Australische vertegenwoordiging. Ik heb boeken uit de bibliotheek gehaald. Hm. En ik heb zoveel mogelijk contact gezocht met Australiërs die hier wonen. Ja. Ach, ik ben ervan overtuigd dat het een uitgezocht land voor me is. Voor ons, Manny Miller. Als u het maar eens vanuit ons standpunt zou kunnen zien. Dat probeer ik, jongen. Eh... Uh. Bedoelt u dat er een kans is uh, dat u toestemming geeft? Veronderstel, helemaal theoretisch, begrijp je wel. Veronderstel is dat jullie konden trouwen. Hoe lang zou het aan het voor die hele immigratiegeschiedenis voor elkaar was? Ja, er is geen te genoegen. Daarom zou op een lijst komen te staan. Tja, dan maar onze beurt afwachten. Hoe lang duurt dat? Laten we zeggen, een half jaar, hè? En als je zelf je passage betaalt? Ja, dan ligt de zaak heel anders. Er zijn altijd mensen die op het laatste ogenblik om de een of andere reden niet weggaan zodat de plaatsen vrijkomen. In dat geval kun je binnen veertien dagen weg zijn. En als je met het vliegtuig gaat, dan ben je binnen een paar dagen weg. Maar daar hoeven we natuurlijk niet eens over te denken. Waarom niet? Maar ik heb mijn 500 pond. Waarom zouden we die aan passage uitgeven als we met behulp van de overheidsregeling. Ik tien pond genoeg hebben. Vergeet die regeling maar. Uh, Wat? Als je Jay meeneemt, dan gaan jullie ook zo gauw mogelijk. Twee weken, één week als het kan. Ja, maar hoe, hoe zit dat met trouwen? Er is er niet eens tijd voor. Jullie kunnen aan boord trouwen, nietwaar. De kapitein mag natuurlijk vertrekken. Die heeft alleen mijn toestemming nodig. Ja, ik Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Je wilt toch met mijn dochter trouwen? Of niet soms? Uh, natuurlijk. Ik vraag me alleen af of, of het verstandig is in een vreemd land aan te komen met, met een wat los geld op zak. Dat kan ik niet verantwoorden tegenover Jane. Maar wacht, spreken dat dat mijn zorg is, hè? Hé? Wilt u dan de rovertolk betalen? Ja. En als jullie vertrekken, open ik een gemeenschappelijke rekening voor jullie tweeën bij een bank. Zevenduizend pond. Ik... Ja, ik weet wel. Het ziet er hier niet uit als het er iets zou tellen. En ik loop niet met mijn geld te koop. Maar toch heb ik wel wat opzij gelegd. Maar, je kunt het toch niet zomaar weggeven? Waarom niet? Ik mag met mijn geld doen wat ik wil. Jane krijgt het vandaag of morgen toch. Waarom zou ik het dan nu niet geven? Is dus het nodig? Hm? Waarom zou ze moeten wachten dat ik eindelijk opkras? Ik, ik, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen, meneer Miller. Je hoeft ook niks te zeggen, Eddie. Je moet wat doen. Ik pas goed op mijn dochter. Behandel haar goed. Met dat geld van mij kun je een huis kopen. En je hebt dat het achter de hand ook om een zaak mee te beginnen of zoiets. Ik, ik zal. Ik zal uw vertrouwen niet beschamen. Dat verzeker ik u. Dat kun je wel aan, huis. Je bent een beste jongen. Oh, ik geef toe dat ik hoger ideaal had over het jijs toekomst. Maar ik zie nu wel in dat het onzin was. Je bent jong, eerzuchtig. Bovendien is het voor liefst je. En nou wil ik wel wat te denken hebben. Meneer Miller. Ja? Er is iets waar u bang voor bent, hè? Ik bang? Voor Jane, bedoel ik. Waarom vindt u het plotseling zo belangrijk dat ze zo gauw mogelijk hier weggaat? Is jou nooit verteld. Dat je aan haar gegeven paard niet in zijn bek moet kijken. Heeft het iets te maken met dit stuk uit die Canadese krant? Hoe kom je eraan? Oh, ik weet er de fout zijn maar gehaald. En vier? Niet als u me niet zegt wat erachter zit. U kent die zo Dikker, hè? Het enige wat ik van hem weet, is wat ik over hem gelezen heb. En nou ophouden met dat kruisverloer, hè? Hier staat nog een goed blaadje bij me. Zorg dat dat zo blijft. Ga maar naar huis, hè? Ik moet nog wat aan de boeken werken. Hij had vijf jaar gekregen. Die kant is vijf jaar oud. Ketker is natuurlijk ongeveer weer vrij. Vooral als die vervroegd is vrijgelaten, weer gezond gedrag. Ik kan natuurlijk van gedachten veranderen wat jou en Jane betreft. Ja, hij had een nou overval getreden van een benzinestation. <hums> en de onbekende zwaai gevonden. <hums> <hums> ja, nou wat zou dat? Het is een vorm van vrije tijdsbesteding in Canada. Er staat hier ook dat hij verdacht werd van medeplichtigheid aan diefstal. Van een partij ruwe diamant van de Pluto Canadian Diamantslijperij in Toronto. Bij die diefstal is een nachtwaker vermoord. Maar ze hebben die anker we vervallen, vallen. wegens gebrek aan bewijs. Die dekker in de Simme steek. Daar geloof ik er niks van. Waarom niet? De Pluto Canadian Diamantslijperij. Ah. Oh. Heeft jij je, je verteld dat ik daar boekhouder ben geweest? Ja, meneer Miller. Dat is mijn en wou je mee zeggen dat ik op de een of andere manier... ...medeplichtig ben aan die diefstal. U hebt een andere naam aangenomen toen u hier kwam wonen? Engeland is geen land waar een naam als Millenhoed zo zomaar geaccepteerd wordt. Ach, het zijn ook eigenlijk mijn zaken, niet. Een verstandige opmerking, jongen. Ik zal niet te veel voorwaarden verbinden aan de hulp die ik jullie wil geven. Maar er is toch één ding waar ik bepaald op moet staan. Wederzijds vertrouwen. Geen vragen... Geen verhoren. Vergeven? Ja, meneer Mellon. Oh, en dan nog iets. Ik had liever dat je Jane nog niks zei over het geld. Die zou het haar zelf klaar vertellen. Vlak voordat jullie weg gaan. Oké. Okay. Ja, ik ga morgen pas geefvartmaatschappij opbellen. Doe dat. Was dat de deur wel? Ja, dat eens zijn. Nou, dan is het vroeg. Misschien heb ik de deur niet goed dicht gedaan. Wacht, ik ga met u mee. Dan kunt u me er meteen uitlaten. De deur staat open. Ik ga toen eens weer dat ik hem dicht gedaan heb. Ik zal even het licht doen. <lacht> die is Ik heb het zondag al. Hier in de hoek. Oh, we hebben ooit oh, zo'n lelijke indringer. Waarom uh, met jou? Mag hij hier wegkomen? <lacht> <Ja>. zo. Ja, <lacht> die is er gauw vandoor. Ja. Ik ga er ook vandoor. Wilt u tegen het zee zeggen dat ik morgen langskom? Kom voor mekaar. Oh, ehm. Uh... Als puia heeft verteld over het geld, mag ik haar dan vertellen dat we mogen trouwen? lijkt me een redelijk afspraak, Eddie. Welterusten. gerust. Zelf gerust, ik En ook bedankt. Is er iemand? <lacht> Doe maar een keer, Donker. vind het <lacht> Dikker. Jij dacht toch zeker niet dat Tony en al alweer Rokkels iets buiten zou kunnen houden, hè? Ga maar liever maar liever deur naar de kamer. Dat is werkelijk bijzonder, vast vrij van je, Sammy. Als jij eens voorging, ik vind het nog steeds geen prettig idee als er iemand achter me loopt. Daar wil ik u achter. Maak! Kom ja, binnen, Belgio. Wil je. Wil je wat drinken? Whisky? Ja, natuurlijk heb ik whisky. Je leest ver beneden je stom, Tony. Goed genoeg voor Jane en mij. We vinden dat gezellig zo. Ja, wat dat betreft, ze biedt het de afgelopen jaren minder gezellig gehad. Er een mijn dochter in zo'n stel. Ja, dat was uh, echt zo. Dat ze met zo'n oude aanklacht zijn komen aandragen. Vier jaar voor de benzinestation. Ja, dat is, uh, is een hele tijd. 48 maanden. Zoveel keer dat we de ruilen om een knots van, wie je dat? Vier jaar bij is, dan gaan ze kapot. Maar ik niet, Sammy. Nee, dat is duidelijk te merken. Hier is je whisky. Bedankt. Op de zaak. Nou. Ja, waarom doe je dat? Weet je waarom dat bij mij niet is gebeurd? Bij mij niet, hè? Omdat ik dacht dat er een vriend op me wachtte. Die mijn belangen zo lang waren. Ja, kom al maar, alsjeblieft. Krijg je de kans het uit te leggen? Natuurlijk ja, krijg je de kans het uit te leggen. Nou, nu ik mijn tijd erop heb zitten en na een jaar eindelijk die vriend, die fijne millenhoedzer, die vuile aflegger heb kunnen achterhalen. Ik wist niet dat je vervroegd in vrijheid was gesteld. Je wou het niet weten. Laat ik je geheugen eens opfrissen over ons afschrijven. Ik vond dat ik die hele geschiedenis kon vergeten. Jij zorgde ervoor dat je een baantje kreeg... bij de Pluto, Canadian, Diamant, Glepperij. Goed, jij onderzocht de zaak van binnen... en liet wat duplicaatkleugels maken. En wij maar lachen, hè. Mooi werk. Kinderspel. En toen de we vanavond zonder enige moeite... ons zijn slag geslagen. Al moest jij dan zo nodig die nacht. Schieten. Wij hebben hem overhoofd geschoten. Dat weet dat niet, Sammy. Wij die samen de kraak hebben genoemd. Laten we dan niet een herkloverij gaan doen. Dat doet de politie ook niet, weet je. Jij zei dat er geen geweld zou worden gebruikt. Bewaren voor ons olouhuis is nou goed. Je zei dat je geen revolver mee zou nemen. Wat maakt jij je toch druk? We hebben de stenen. Ja? Of misschien moet ik zeggen... Jij hebt de stenen. Dat was de afspraak. We zouden uit elkaar gaan en ik zou ze opbergen dat alles weer rustig was. En dus werd ik er gewoon door terwijl ik een tijdje in Montreal ging logeren. Het vervelende was natuurlijk dat hij me te pakken kreeg naar aanleiding... van die overval op de station. Dat was mijn schuld al zeker niet. Waarom moet jij altijd geweld gebruiken? Als die vent niks gedaan had, was je er met een paar maanden afgekomen. En als ik hem werkelijk van kant had gemaakt... Had ik helemaal geen aandacht dan zou het heel wat moeilijker geweest zijn, Simi, om een loer te draaien. Wat moest ik doen? Ze verdachten jou van de diamantiefstal. Als ze mij als boekhouder bij de Pluto beneden in de buurt van de gevangenis hadden gezien, dan zouden ze de schakelen begrijpen als ze op waren. Daarom heb ik tegen Katie gezegd dat ze jou moest opsnollen. Natuurlijk. Toen je alle maand in de gevangenis zat, kreeg ik bericht van je vrouw. Ik ben er aan opzoeken. Zat een ik, Je beste vriend. Sandy Water. Toen ik zag hoe de zaken er daar stonden... dacht ik dat de buiten bij mij toch veiliger was. Zo, zo. Dus je was werkelijk van plan... mijn aandeel zo lang voor me te bewaren. Ja, maar Natuurlijk, Wensjong. En daarom ben je uit Canada weggegaan. Daarom heb je je naam veranderd. Om het mij gemakkelijk te maken... je te achterhalen. Als ik weer vrij kwam. Dat heb ik voor mijn dochter gedaan. Terwijl willen van Jane wilde ik mijn streep zetten onder... Nou ja, onder het oude leven. En ik maak zeker deel uit van dat oude leven. Dat heb ik niet gezegd. En die diamanten? Die horen zeker ook bij dat oude leven. Heb jij die soms midden op zee overboord Nee. Dat is jammer grij ook. Ik heb ze meegenomen hierheen. Dat in een elektrisch scheerapparaat. Ik ben bezig ze hier heel geleidelijk van de hand te doen. Zo'n twee of drie per jaar. Ja, het gaat langzaam. En doorbrengst? Het geld. En wat er nog van de steen over is. Het zit allemaal in een safe loket bij een bank in Londen. Alles? Alles. Wou je mij wijsmaken dat je daar al die vijf jaar mee aangekomen bent? Zo is het. <laughs> Je zou tegen dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben. Ik heb het nogal handig gedaan. Het geeft me niet verstandig om plotseling veel geld te gaan uitgeven. En bovendien, dit leven bevalt me best. En daarom zit je hier in zo'n vlooiet, hè? Je bent gek. Misschien. Maar voor de eerste keer in mijn leven verdien ik een eerlijkste brood. En dat geeft me een bijzonder prettige voet. Nou, zo meteen ga ik nog riemen. Hoeveel heb je in dat zeepoket zitten? 7.000 pond. Dat is ongeveer 20.000 dollar. En de stenen die, die nog over zijn. die hebben misschien een waarde van nog eens 4.000 of 5.000 dollar. Wat? Is dat alles wat er over is van een partij stenen? Die minstens 100.000 dollar waard was. Oh, uit 25? .000. Ik weet precies hoeveel de boet waard was. Het reed met grote koppen. en alle kanten bestaan 100.000 dollar. Dat was de officiële handelswaarde. Voor een gestolen steen moet je nemen wat je kwergen kunt. Dat weet je heel goed. Jij speelt toch een heilig spelletje, Sammy? Er is nog nooit iemand geweest die mij ongestraft een hak heeft gezet. Maar het is zo. Alles wat ik van die stenen over heb... en welke ik ervoor heb gekregen, zit in dat safe-loket. Ik zweer het. Meneer, ja, jij begrijpt het natuurlijk niet. Maar ik kon daar niet aankomen. Ik was nog nooit bij een moord betrokken geweest. Inbraken... Overvallen? Ja. Opblazen van brandkasten? Misschien. Maar moord? Nee. Dus jij wou al dat geld hebben laten liggen rotten? Ik meende dat ik mijn dochter wel iets verschuldigd was. Als compensatie voor het feit dat ze een vader heeft die niet deugt. Je wilt me toch niet aan het geringen maken, hè? Nou, ze zou natuurlijk niet mogen weten waar het geld vandaan kwam. Nou, ja, dat zou ze ook niet. Want ze zal er niet eens aan ruiken. Je kunt je dempergen, Benjo. De helft van 7000 pond. En de helft van de stenen die er nog over zijn. Ik heb net vier jaar gezeten. Bovendien heb ik de kans dat ze me vandaag of morgen nog een moeilijk in mijn schoenen schuiven. En dan durf jij me zoiets voor te stellen. Wat te stinker! Oké. Ik heb alle stenen. Ik krijg alles uit. Nee. Jij hebt het deel al lang gehad. En dat weet je me te goed. Dat is niet voor mij. Maar ik moet iets hebben voor Jane. Geef er een kans toe. Dezelfde kans die je mij gegeven hebt, bedoel je? Man, als ik van jouw menselijkheid afving, dan kwam ik in de goot terecht. Wat waar is dat zeevloeket? Die dochter van jou, Sammy, is een aardig meisje. Als je de man met rust laat. Ik kan me voorstellen dat je zo reageert als ik haar vader was. Zou ik ook niet graag willen dat haar iets overkwam? Geef me. Het is in Londen. De Leicester Square. Dan gaan we maar heen. Nee. Nee, nee. nee. Dat zou te zo gevaarlijk zijn. Ze mogen nee. ons vooral niet samen zien. Denk als... je dat ik je nog eens de kans geef? Wat tussen hem uit de knijp? Het risico is te Brood. groot. Waarom? Ik heb gisteren de politie op een dag gehad. Ze hebben de ventenpak aan wie ik de laatste jaren die stenen heb verkocht. Zeker het man. Ik denk dat ik met hem wel uitpraat. Maar het wordt zo toch al moeilijk genoeg. Daar heb ik allemaal niks mee te maken. Jij hebt een straf, waar gisteren. Hoe weet je dat de Canadese politie de Engelse politie niet op de hoogte heeft gesteld? Als ze hmm. ons samen zien, is het een koud kunstje voor zo'n verband te leggen met de Pietro Ja, hmm. daar kun je alles eens hebben. Misschien is het beter als ik alleen ga. Zo laat je de kluis niet in. Ze moet je kennen. Het is nou eenmaal zo bij dat soort banken. Oké. Okay. Ik laat het aan jou over. Zal je nog één keer vertrouwen, Sammy? Weet je waarom? Dus je draagt nog altijd een revolver. Kruisig. En ik ga je vertrouwen omdat ik weet hoeveel je van je dochter houdt. Ik zeg altijd maar dat een als mens het beste vertrouwen heeft. Ben ik duidelijk? Laat me 2000 dollar houden, Benjo. 2000 maar. Ik heb er een soort bruidschat beloofd. Het is nooit verstandig te beloven als je die belofte niet kan houden. Vooral niet tegenover kinderen. Je kunt me toch niet helemaal uitkrijgen? Dat kan ik juist wel. Laat sluit je de morgen. Negen uur. Dan kom ik tegen. En zorg dat je alles hebt. Oké. Okay. Ik zal halen. En denk erom: geen gentjes. Per slot van rekening zijn ze nog steeds op zoek naar de moordenaars van de nachtwaker. En als ik erom ga. Nou, ga jij mij. Maar of dan dat ik hier eens paukal aan heb. Wil je nog iets hebben, meneer Barty? Eh, ja, ja, een vruchtjeslaag. Ik ben een mooi besluit voor deze baard. Uitstekend. Voor zaken. Hij had eigenlijk al terug kunnen zijn. Ja, misschien wordt hij opgehaald door het verkeer tijdens de witte Ja. Geef hem maar flink wat kustelen. U krijgt een dubbele koffie. Ja. Hebt u het gehoord, mevrouw Gamble? Volgens mij is een dubbele koffie kusten. Laat voor. zie je mij over het hoofd, Liefie? Oh, wat mag het zijn? Een kop koffie en een paar stukken cake als het tenminste te verteren is. Schoonheidsconingin. Beter dan jij. Geen portie, cake. Oh, jij bent niet op je mondje gevallen. Ga je vanavond Nee, Domte. Wat Dat ben je dan toch eerst eens aan mijn verloofd te moeten vragen? Oh, zit dat zo? Ja, zo zit dat. Hier is je kopje. Meneer Vader, ik wist niet dat u op thuis was. Oh, ja, alle minuut of tien. Ik ben door de achterdeur gekomen. Waarom heb je dat kastpropijs? Wat? Oh, oh, dat kruisboek. Ja, ik dacht uh, dat ik misschien nog wat betalingen kon inschrijven tussen de bedrijven door. Hoe is het gegaan vandaag? Oh, vanmiddag was het iets verschrikkelijks. Een hele bus vol. Ja, ik heb geprobeerd eerder thuis te zijn, maar ik ben opgehouden door het verkeer. Hè. Oh, dat is niet zo erg. Mevrouw vrouw Kendall heeft een handje geholpen. Hoe is het gegaan? Hoe, uh, ho hoe is wat gegaan? Ik weet het niet. We vroegen naar Londen moest. Oh dat. Hé, hey, Ja, ik breng er wel eventjes, hè. O, is het? Voor meneer Palsen. Zeg, ik vond dat Eddie eraan komt. Slaasje, dus, uh, <laughs> ik zeg nou maar niet dat ik te vroeg ben, ik weet het. Jullie, hey, wat <laughs> heb jij mooi pakken? pak aan. Ga je met je meisje uit? Ik hoop het. Oh, ik ben jaloers op de. Heel lang nodig. Tien minuten. Heb je belangstelling voor een gazier? Ben ik ziek? Hé, hey, wat zie jij de piek bijna uit vanavond? Hij gaat met zijn meisje uit. Dansen. Alleen het zo buits, dat meisje heeft zo'n strenge baas dat hij niet eens een paar minuten eerder weg mag. Oh ja. Ja. Nou, ik weet wat. Laat alles maar liggen en ga je aankleden. En als die vervelende ouwe vent lastig wordt, dan stuur je maar een meisje. Oh, dank u wel, vader. U bent de beste. Hier, Eddy. Dankjewel. wel. die met cake, hoeveel is dat? Dat is niet gepast. Goeie Dag, meneer, dank u wel. Ik ben zo klaar, ik heb dan alles aan om me te schort. Jou, jongen. Ik weet het. Heb je al iets verteld over ons gesprek van gisteravond? Ben we mogen het touw? Nee, ik heb nog geen gelegenheid gehad. Ik dacht vanavond om te dansen. Ik zeg natuurlijk niets over het geld. Het geld? Ja, ik... Euh, over de financiële kant van de zaak moet ik nog eens met je praten. Ik heb vandaag die tijd gehad om een schip met maatschappij op te bellen. Er oh, is nog tijd genoeg. Nee, jongen. Er is geen tijd genoeg. De kwestie is. Mijn beleggingen. Nou ja, het blijkt er allemaal niet zo mooi uit te zien als ik had gedacht. Hoe bedoelt u? Kort en goed, Eddie. Ik heb geen geld meer. Oh? Ja, ik denk nog niet dat het iets persoonlijks is. Ik wilde echt iets voor jullie doen. Maar ja, de hele geschiedenis is me een beetje uit de hand gelopen. Oh, maar daarom zijn er een... ja, dat is van niet meer toen toe dan daarvoor? Wel? Het belangrijkste is dat ik met jij vertrouw. Dat gaat toch zeker wel doen, hè? Natuurlijk. Maar ik had meer voor dat willen doen, zie je. Voor jullie al bij. Ah, oh, maar dat geeft toch niks, echt niet? De enige wat ik nou nog heb... is de goedwil van mijn restaurant en een levensverzekering... de waarde van een paar duizend pond. Tja. Ik ben dood meer waard dan leven. Laat een zusje zo blijven doen. Ik <laughs> ben zo leven meer waard dan dood weet ik zeker. <coughs> Dat zal wel, ja, ja. Pardon. Kan ik maar even David? Weet trundelen en passen prikkart? Ja. Dat is dan vijf en halve shilling. En wat zegt u daarvan? Ik dank u zeer, meneer. Voor de Alan? Goedenavond. de de En wie dan, mevrouw Gambo? Ja, ik dank u. Ja, u kunt wel gaan, ik doe de rest wel. Oh, dat is wel niet nuttig. Ik ga het dan met op tijd uitbrengen voor de televisie. Tevreden? Nou, en je ziet eruit als een koningin. Dat komt door niet jurk. Als iemand vanavond probeert bij je in de buurt te komen, dan sla ik op zijn gezicht. Weet je, ik. Ik moet net aan iets denken. Aan ah, iets prettigs? Ja. Ik herinner me waarom ik in dat tijd verliefd ben geworden op je moeder. Vader, dat was niet van je te zeggen. Hé, uh, uh, hé, hé. En dat in het openbaar. <laughs> nou, en uh, nou dan moeten jullie maken dat je wegkomt, hoor. Van de Nou, reken maar. Kom jij, niet? Tot straks, meneer Miller. Jerry, ja, tot straks. Nou, tot morgen, meneer Miller. Ja, tot morgen, mevrouw Campbell. Nou, nou, wat, wat heb ik nou die, die bocht van te ah. Oh, hier, hier. Ja. Is, ehm, uh, is dat het kosmos waar je mee bezig bent? Hè? Eh? Hoe bent u het, meneer passen. Ah. Uh -huh. Ja, het wordt tijd dat ik mijn administratie weer eens wat bijwerk. Ja. Nou, als u nou toch bezig bent, dan kunt u misschien even nakijken of er nog iets voor me staat. Ik, eh, ik ga waarschijnlijk morgen weg. Oh, is uw wagen weer in orde? Al oh, bijna. Ze bereiken er vanavond aan doe om klaar te krijgen. Ik hoop dat ik eh, na de ontbijt weg kan. Goed, goed. Ik zal zorgen dat uw rekening morgenochtend klaar ligt. Hè? <laughs> ik moet zeggen dat u goed wel voor <laughs> Als ik nou eens niet weer terugkwam... Oh? Ik vertrouw op mijn mensenkennis, meneer Parsons. Goed, als u dat liever wilt. Ik ga er even naar de garage op de ziel zijn. Oh ja, moet ik de deur maar achter in slot trekken? Ik wil u later niet afvallen. Nee, laat u maar. Ik verwacht nog uh, iemand. Zoals u wilt, Goedenavond. Goedenavond. Zie nee, jij Je wilt toch niet beweren dat je me niet verwacht hebt? Ik was verdiept in mijn boekhouding, dat is alles. Je bent precies op tijd. Daar ben ik altijd. Al de goud, kom maar. Laten we hopen dat je niet teleurgesteld zult zijn. Ik denk niet dat je me zult teleurstellen, Sammy. Ben je naar de stap geweest? Weet jij dat echt niet? Natuurlijk wel. Ik heb gisteravond je kilometerteller gecontroleerd. En nou net weer. Het klopt. Ja, kom op met dat goud. Hier. Wat heeft dat te betekenen? Ik heb geen postbewijs nodig. Waar zijn de stenen en het goud? Je moet die dingen eens goed bekijken, Benjo. Het zijn recuus van aangetekende zendingen. Wat ben jij van plan? Luister aan de Pluto-kenning de de aanflipperij begon te doen rond het Gardenland. Wil je blijven dat je zo krankzinnig bent geweest om alles te richten? Schilderij? Ja. Alles? Het geldt ook. Daarvoor ja, worden ze je mij. Ja, ja, ja. Ja, je ja. Ja, ja, ja. Ja, een vijf oude granten en stuurt die over de valt weg. Ja, dat is handig, heel handig. Maar niet handig genoeg. Je zult het morgen wel horen. Sweet, blijft niet geheim. Het komt natuurlijk in alle kranten. Jij, vuile ploert. Dat was allemaal van mij etje. Vergis je? Het was van de pluto -Grenerien. Dat is je voeten, vader, dat smerige. Weet je waarom ik het geld in de steen heb teruggestuurd? Niet alleen omdat jij zo inhalen was. Nee, ietsje dieper. Ik heb nooit veel met de wet ophaat, maar dat wil niet zeggen dat ik geen eerbied had voor mijn medemensen, voor hun recht om te leven. Jij zei dat we samen die nachtwagen hebben vermoord, en dat is waar. Ik ben net zo schuldig als jij, maar jij brunt het oorzaak van dat ik een moordenaar ben, Joe. En dat kan niets of niemand over iets kan veranderen. Gaan, blijf dan die telefoon af. Heb je nog altijd een revolver nodig? Er komt eens een dag dat je in een situatie komt zonder dat je een gevolg bij de hand hebt. Maar nou heb ik er wel een en jij weet dat ik hem ga ook als het is. Misschien is het iemand die weet dat ik thuis moet zijn. Oké, okay. maar pas op. Het trem is achteraan. Ik Dit is mijn dochter. Hm. Zo wil ik bij haar komen op die dansavond. Je kunt niet. Je voelt je helemaal niet goed. En je gaat een eindje rijden in de wagen. Alleen. Om wat frisse lucht te krijgen. Hallo. Hallo. Ja, ja. Ik ben er ook. Ja, ik zou graag willen komen, maar ik heb barstende hoofdpijn. Ja. Je weet ook me altijd voel als ik een dag naar Londen ben geweest. Misschien ga ik een eindje rijden. Om weer een fris hoofd te krijgen, hè? Ja. En dan ga ik maar vroeg naar bed. Goed. Veel plezier. Ik maar. En nog geen... Heel erg bedankt hoor. Toch? het, Jane. En nou, een zijn samen een eentje rijden, hè? Je haalt stomme streek uit. Het is hier geen Chicago. Zoiets gebeurt in Engeland niet. Nee, misschien de Mensen ...in Engeland geheim niet voor bedragen van onder Luister nou eens, Benjo. Er zit niets in het padje waardoor ze jou of mij op het spoor kunnen komen. Je loopt hier het minste gevaar. Ik heb alleen maar het geld en de diamanten weggestuurd. Maar ik heb tegen niemand een woord gezegd. Ik ben blij dat er je... weer Ik ben nou van plan ervoor te zorgen dat jij ook in de toekomst geen woord meer zult zeggen. Je hebt nog één kans. Het wijn. Alleen, dan gaat altijd uit. Als de politie mij te pakken krijgt, ben jij er ook bij. De politie in Engeland draagt nog geen revolver. Maar die smeren, zijn verdraaid handen. We zullen wel eens zien wie het handelst is. Schiet op. We nemen jouw auto, dan valt het minder op. Bencho, wil je nou even naar me luisteren? Ik zei schiet op. Oké. Naar de auto. Meneer Miller? ik ga toch nog vanavond weg, ik wil even afrekenen. Hallo, is hier iemand? Het draaghof, meneer. Ja, het licht tenminste. en de deur was niet op slot, maar is geleverd te zien. Nou ja, kan ik het wel op een velletje papier in in zijn kastboek leggen? zo gerepareerd. Dat vanavond in plaats van morgenochtend. Stuur rekening naar adres van mijn zeden, John. het zo. Mooi, je laat iets vallen in het boek. Ja, ja. John. Hé. Hey. Een Levensverzekeringspodium. Zo. Tjoe, maar wat gebruiken sommige mensen op of vreemde dingen als bladwezen? Nou, ik zou het maar weer inleggen. Ja. Hé? Wat staat daar nog in het bladwezen geschreven? Ja, lees u eens, meneer. Zie ik dat maar goed? Zeg tegen de politie dat mijn laatste klant. Benjo Dekker was. Als je mij nou. Begrijpt u dat? Nee, maar we zullen dat toch maar doen, weet je niet? Jazeker, natuurlijk. Sammy Millers kastboek, een hoorspel van Kenneth Hales... werd gespeeld door Tony Folletta als Sammy Miller... Corrie van der Linden als Jane, zijn dochter... Constant van Kerkhoven als Tom Faulkner, alias Benjo Dekker, Harry Bronk als Eddie, Wiesje Bouwmeester als mevrouw Campbell, Jan Bakkes als John Parsons, de handelsreiziger, Donald de Macas als inspecteur Conway en Irene Porter, Joe Fischer, Senior, Hans Karsenberg en Hans Simonis als klanten in Sammy Millers Restaurant. De vertaling was van Manco G. Havelhof. de regie had Jan C. Hubert. Ja. Miller's kasboek. Het woordspel The Strings of Fear van Kenneth Hales, vertaald door Namco G Havelhof. Regie Jan C Huber. Een van die borstjes eens aan, vader. Vader. Ja, wat is er, kind? Die borstjes op de taskast. Oh, natuurlijk. Alsjeblieft, je heen. Bedankt. Weet je wat te faciseren? Ja, weet je waarover? Nee, waar nu over? Ik zat me af te vragen of het niet eens tijd wordt... dat we ons zo'n mooie blinkende koffiemachine aanschaffen. Ach, wel nee.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 En denk dan maar niet dat ik het leuk vind. Kom nou, het is toch alleen maar even nakijken. Ja, maar als u nou wat vindt? Daar nou, is zo'n controle toch voor? Huh? Als je je mond niet regelmatig laat nakijken... dan loop je over een paar jaar met een vals gebit, meid. <laughs> <laughs> ja, denk je om je tijd? Je weet hoe het gaat met die bussen. Ik ga niet met de bus, ik mag met Eddy meer rijden. Waar is dat nou goed voor? Goed voor? Hoezo? Je, je hoeft niet in een vrachtauto te rijden. Als je per se niet met de bus wil, dan neem je de auto...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 Ik heb niks tegen die jongen persoonlijk. Maar je zult me toch niet kwalijk nemen als ik hoop dat mijn dochter iets meer zal bereiken in het leven dan een huwelijk met een vrachtrijer. Het is een eerlijk beroep. En u weet heel goed dat hij de werk alleen maar doet omdat het goed betaalt. Om, om, omdat hij aan het spaan is voor... En... Nou, nou, wat doe ik? Voor, nou ja, voor wat hij al zo lang van plan is. Emigreren, hè? Naar Australië of waar dan ook heen. Jouw meenemen, hè? Wat hebt u dan gedaan, vader, toen we van Canada hierheen zijn gegaan? Nou, dat was heel wat anders. Dat zie ik niet in. Misschien was het een soort emigratie in de omgekeerde richting, maar het was toch emigratie? We zijn hier een nieuw leven begonnen. Dat verschil, dat we dan niet door uit elkaar zijn gehouden. Ja. Jij bent alles wat ik nog heb, Jane. Denk je dat ik het leuk vind als jij met die jongen twintigduizend kilometer hier vandaan gaat wonen? U kunt toch meegaan. Er is niets wat u in Engeland bent. Misschien meer dan je denkt. De drie jaren dat we deze zaak drijven, zijn de gelukkigste van mijn leven. Maar ik weet dat het leuk werk is, maar je kunt nou eenmaal niet alles hebben. Maar dat wil ik nou juist wel. Oh, doe de deur van het slot. Ik geloof dat ik de schaduw van onze keukenprinses op de ruik zie. Oh nee, het is de post. Ik ga wel even. Is er wat bijzonders? Drie brieven. De telefoonrekening? Ja, ze moesten die dingen per kwartaal sturen in plaats van per half jaar. Een baardebon voor zeep? Dat een skorting. Waarom verlagen ze niet eenvoudig de prijs en laten al dat drukwerk achterwege? En wat is dat? Aan het Oh, natuurlijk ook reclame. Besparen op het personeel uitgaven door de aanschaf van een weet ik wat woorden was machine. Bah. Ik zou wel eens een machine willen zien die gehakt kan braden. Als je me nou. Wat heb je daar? Krantenpapier? Ja, de voorpagina van de Montreal-stam. Canadese krant? Staat er een afzender op de envelop? Nee. Zit er geen briefje bij? Niks. Alleen maar een stuk dat van de voorpagina is afgeschuurd. Misschien staat er iets in de familieberichten. Maar wij komen toch uit de ronde, vader? Wie kennen wij nou in Montreal? Nou, misschien iemand die verhuisd is. Ja, dat zou kunnen. En daar staan helemaal geen familieberichten in? Alleen maar de gewone artikelen die op alle voorpagina's staan. En op de achterkant is alles van sport. Eens kijken. Moet je dit zien? Benjo Dekker krijgt vijf jaar voor overval op benzinestation. Pompbediende zwaar mishandeld. Wat zou je van zeggen als we de boer eens opengooiden? Voor je het weet staan de klanten voor je neus. Ja. Gek. Moet u die datum eens zien? Die krant is al vijf jaar oud. Wat idioot. Volkomen idioot. Ah, daar heb je mevrouw Gamble. Laat hem maar binnen en zegt dat ze direct naar de keuken gaat. Nou, je hebt het moois. Goedemorgen mevrouw Gamble. Oh meisje, jullie zijn laat vanmorgen. Ik geloof dat er al een klant te wachten staat. Waar? Die meneer daar. Hij loopt hier al een hele tijd een de weer. Goedemorgen, meneer Willem. Het Ziet er nou uit dat het een mooie dag wordt? Ja, dat zou ik ook zeggen, mevrouw Kembel. De mensen zullen er vandaag wel weer op trekken. <laughs> dat wil dit dus zeggen dat ik maar beter direct naar de keuken kan gaan om op de grote slag te bereiden, hè? Ga <laughs> okay, je even een kopje thee, mevrouw Kembel. Ik schenk het wel even in. Nee, het is een lankje, Paul, want dat is ook open. Ja, denk meneer. Komt u binnen? Ah, ja, mooi. Wat? Hoe gaat het zijn? Nou, om te, om te beginnen iets te drinken, iets. Iets kouds. Ik heb alles erbij staan. Wat wil u hebben? Sinaasappelsap, citroen, grapefruit kan me niet schelen als het maar koud is. Ha. Oef, het smelt zo wat. Nou, ik wist eigenlijk niet dat het al zo wel is. Mijn auto's dat was. Mijn auto staat kapot, ligt de weg drie mijl verderop. Ik ben hier helemaal naartoe komen lopen. Wat is er met uw auto? Oh, Koolwiel, denk ik. Mensen van de garage zullen hem al ophalen. Oh, die wel weer voor mekaar, hoor. Dat hoop ik. Het. het was de bedoeling dat ik vandaag de Zuidkust zou gaan afwerken. Aha, bedankt. Prost. Ah, bedankt. Proost. Proost. Hier is uw team, mevrouw Kendall. Ja, wel even voor u staan. Ik ben net weer in de stad te staan. U bent dus handenzwijveren, meneer, hè? Ja, ah, dat was lekker. Ja, gelopt, Rieke. Ik heb er nog niet van beten, zou ik iets eten kunnen krijgen? Ja, zeg maar wat u hebben wil. Nou, bijvoorbeeld twee uh, gebakken eieren met toast. Oké, okay. houdt u me vast ergens zitten. Ja, precies. Vindt u deze tafel maar, meneer? Ja, ik heb Parsons, meisje, John Parsons. als op naar woorden, Ja, zeker, meneer. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Bent u daar, mevrouw Kendall? Maak een schouderneur en speciaal klaar. Ja, ik weet niet precies wat u bedoelt. <lacht> <lacht> Hallo, Green. Ik ben klaar. Etty, ben je er nou al? je <lacht> ik heb tijd zap. Goedemorgen, meneer Miller. Goedemorgen, Eddie. Een kopje koffie te wijnen, mm, wacht. Koffie? <laughs> Mag het geen thee zijn? Ik heb later nog tijd genoeg om die Canadezen gewoon te zamen te wennen. Ja, ik doe het wel, Jane. Ga jij me klaarmaken. Goed. En zo terug, Eddie. Oh, als je niet. Uh, zo. We gaan de zaken als het tijd, meneer Miller? Dat gaat wel? Als het weer zo blijft, dan krijgt u terug met het weekend. Ja, Is het suiker in die schaal daar. Bedankt.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 Nou, ik heb bij de Australische vertegenwoordiging in Londen een aanvraag ingediend voor een gesubsidieerde overtocht. Ah, heb je. heb je er al enig idee van wanneer je weggaat? <laughs> dat hangt van de immigratieautoriteit af. Ik heb wel laten vertellen dat je een maand of zes een passage moet wachten. Hoe is mijn slappe was? Die. wat? De centen, kaptaal. Ja, je kent hem helemaal niet van een lege portefeuille leven. Ik heb bijna 500 pond overgespuit. En uh, daar komen de eerste zes maanden zeker nog wel een uh, 200 pond bij. 700 pond? Dat <laughs> is niet zo heel veel, hè? Maar ja, voor een man alleen zal het wel genoeg zijn, denk ik. Meneer Miller, wij. Uh, Jane en ik, bedoel ik. Uh, we zouden eigenlijk. Ja, we wilden met uw praten. Wat zegt je moeder er eigenlijk van dat je weg wil? Die is het er mee eens. Ze wil me niet in de weg staan.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 Laat ik niks aan de toeval U Vergeet het niet. Maar houden van elkaar. Ik weet dat 700 pond geen kapitaal is. Maar met mijn twee handen kan ik overal voor over ons de kost verdienen. Weet je hoe oud ze is, Eddie? Ja. Bijna 19. Dat betekent dat ik volgens de wet nog twee jaar lang alles over haar te zeggen heb. Dan zou je toch rekening met betaal, jongen. Maar ik doe alles toch juist voor haar? Zonder jij heeft het helemaal geen zin. Laat ik je nou eens wat vertellen, Eddie. Je bent nog jong en je denkt dat je de wereld in je zak hebt. Dan laat je niks wijsmaken. Zo is het helemaal niet. Die wereld is hard, gemeen. En als je niet toepast, ga je eronder door. U zult er geen spijt van hebben. Ik weet zeker dat ik wat bereikt is, dat, dat zweer ik u. Goed, je hebt nog twee jaar om dat te bewijzen. Dat begrijp je dan niet. Twee jaar, dat, dat is een eeuwigheid. Trouwens je van elkaar houdt. Als die liefde zo groot is als jullie denken... dan gaat hij aan het wachten niet kapot. En als hier wel een kapot gaat... dan bewijst dat alleen dat ik gelijk heb gehad. Maar meneer Muller... Twee gebakken eieren. Nou, dat werd tijd. Tito, heb ik dat toch terug gedaan of niet? niet? Jullie... Ja. Je ziet eruit alsof je net een knap op je hoofd hebt gehad. Wat is het? Oh, niks. Nu is niks, hoor. Vader, zeker, hè? Wat heeft hij gezegd? Niks, geloof me. Als je klaar bent, dan kunnen we beter gaan. Ja. Nou, die eieren zijn net goed. Maar uh, heb je misschien wat ketchup voor. Komt er aan, meneer. Ja, fijn. Vader, kan ik weg? Zelf, ga je weg. Probeer tegen de avond terug te zijn, hè? Je weet hoe druk het dan wordt. En ik sta er helemaal okay. alleen voor. Goed, ik zal erom denken. Ik kom terug met de bus die om vijf uur in het dorp is. Haha, had er een uitstalling, Steve. Zijn ze verloopt? Ik krijg het hier. Oh, sorry. Jeff, laat ze me meneer. man. Sammy is uit de Ik met Sammy Miller. Wie spijt ik? Wie is dat? Hallo. Oh. Oh. Hallo. Oh. Oh, wat moet dat? Hallo, die blauwe geentjes. Zeg, wat heb u? Is het niet over hoe je spook hebt gezien? Nee, ik... Er is niets. En... Zijn de eieren luzie? Ja. ja. Taxi! Hey daar, Taxi! Kan ik er weer op? Oh, neemt u me niet kwalijk. Kan er weer op? Ja, ik heb u toch mijn verontschuldiging aangeboden... ...en is het was uw eigen. Kijk. Kijk niks. Nee, en ik u ook niet. Wacht eens even. ...Toronto, Millenhoedster. Wat zijn jullie daar? De dochter van Millenhoedster. U bent Jane. Hè? Huh? Weet u niet meer? Ik daar een paar blokken van u vandaan op Chester Drive. Uw vader en ik waren goede zoore kameraden. Echt? Weet u dan hoe die heet? Ja, natuurlijk. U niet? <laughs> ah, Wat bent u achterdochter? Zou ik Sammy... Smillen moet ze niet kennen. Hè? Neemt u me niet kwalijk. Ja, maar het is toch ook toevallig om op een afstand van 5000 kilometer van je vroegere huis door een oud buurman onderstevoel gelopen te worden. Ja, het is gek. Maar als zulke dingen gebeuren, dat ziet u allemaal weer. Ja. Ehm, uh, wat doet u hier eigenlijk? Ik ben aan de Pampen. Hè? Nee, ik bedoel, uh, in Engeland. Woont u hier? Al drie jaar. We hebben een restaurant. Halverwege tussen Londen en de kust. Aan de A22. Ja. Daarom moet ik een taxi hebben. Als ik niet over een kwartier bij Victoria Station ben, haal ik mijn bus niet meer. Nou, ik breng u wel even. Mijn auto staat vlakbij, omhoog. Oh. Dat kan ik niet daar. Ja, wacht nou eens even. Ik ben onderweg naar de kust. Ik was wel niet van plan om over de A22 gaan, Maar ik zou het leuk vinden, Sammy, weer eens te zien. Nou, ik breng u naar huis. Oh, ik... Uh... Hoe heet u ook wie, <laughs> ik heb nog niet gezegd hoe heet. Volgner. Tom Volgner. Okay. <laughs> Heeft uw vader het nooit over mij gehad? Nee, nooit. Hé, nee, wat vreemd. Maar ja, een druk leven, een nog tijd... ...voor het ophalen van herinneringen, dat begrijp ik. Misschien is het toch beter als ik met de bus ga.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 De tante had ze opgebeld en die zegt dat ze om drie uur bij hem is weggegaan. De mensen van de buurtmaatschappij beweren dat er nergens vertragingen zijn geweest. Ja, je ja. zal zien dat ze naar de een of andere show is gegaan. Is haar beloofd dat ze om vijf uur thuis zou zijn? Ja, niks veranderd dan een vrouw, weet je dat nog niet? Waarom belt u de politie niet op? Misschien heeft ze ongeluk gehad? Als er een ongeluk gebeurt, dan zou ze ons wel hebben gebeld. Ja, maar toch. We zullen tot elf uur wachten. Wat is er op tegen de politie nou om te bellen? Ik wil geen standpijn maken om niks dat is natuurlijk een doodsimpele verklaring. Ik zou het heel wat prettiger vinden als ik wist welk. Ja, zijn het jouw zaken wat zij... Eh, huh? hè? Ja, laat maar. Uh, Jane heeft me onderweg verteld... waarom u niet wilt dat ze met me trouwt. Het zal dan wel hetzelfde geweest zijn wat ik jou heb verteld. Ander land, twintigduizend kilometer hier vandaan. Hoe weet ik zeker... Dat... Ik bedoel... De werkelijke reden. Zullen we over wat anders praten? Toen ik vijftien was, heb ik een jaar in een verbeteringsgesticht gezeten. Ja. Ik weet niet wie het nodig heeft gevonden u dat te vertellen. Nou ja, in een dorp als dit leidt nou helemaal niet veel geheim. Ja, ja. Ik wil helemaal niet beweren dat ik het niet verdiend heb. Ik was in een slecht gezelschap verzeld ja, geraakt. Ga er geen nou maar niet over. Je hebt nou over wat anders in hoofd. Ik wil alleen maar dat u precies weet hoe het gegaan is. Het begon met een slempartij. Waarbij we allerlei rommel mekaar elkaar smeet. Toen is de drank ons uit het hoofd gestegen. We dachten dat we kerels waren. We namen een of andere auto en reden met onze dolle koppen op los. Totdat we een oude dame van de sokker reden. Zo? Oh, we hadden onze straf dik verdiend.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 Nou, blijf maar hier. Zij heeft de sleutel. Ik zal het licht voor aanbrengen. aandelen. Erije? Laat ik dat nog moeten wachten. Alles goed met je, Jane? Natuurlijk is alles goed met Dag, vader. Nou, het werd wel tijd, Jane. Waar ben je in de nou geweest? We hebben ontzettend over je verand gezeten. Maar, maar ik begrijp het niet. Dan heeft u toch opgebeld? Hij nou, heeft niemand opgebeld. Niet over jou, tenminste. Dat begrijp ik niet. Hij zei dat hij... dat hij u had opgebeld en... en dat u toen zei dat hij het best alleen had komen... en dat ik me dus niet hoefde te haasten. Wie is die, Tom? Oh, helemaal niet iemand waarover jij het druk hoeft te maken. is dus een vriend van vader. Tom Faulkner. Faulkner? Tom Faulkner? Je moet je vergissen. Ik ken niemand die zo heet. Dat moet.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 Misschien kon hij geen verbinding krijgen en dan wilde hij haar niet ongerust maken. Dat kan best. Hij was tenminste erg attent. Oma, we hebben gegeten, zeg. Nee, zoiets zalig. In een van die oude eethuisjes in Guildford. Van onder tot boven volgestapeld met antiek. Jullie begrijpen zeker wel wat dat voor me was. Nou is bediend te worden in plaats zelf achter de mensen te moeten aanlopen. Je schijnt je nog wat vermaakt te hebben met die vriend. Nou, uh, die. Hij was oud genoeg om een oom te kunnen zijn. Dat verklaart nog steeds niet... waarom hij niet even binnen is gekomen. Hij was op weg naar de kust... ...en hij had geen zin om hetzelfde stuk heen en weer te rijden. Nou, daarom heeft hij me toen op de line bus gezet. Ja, heeft, hij, uh, oh. heeft hij nog een boodschap voor me meegegeven? Ik moest u alleen zeggen... ...dat u heel gauw is zou komen opzoeken. Oh, het spijt me dat jullie zo over me ongerustheid hebben gezeten... ...maar zoals jullie zien... ...ik ben weer heel huis terug. Ja. Nou... En dan moest ik me weer eens opstappen. Het is dus morgen weer vroegdag. Wat rustig meneer Willem? Rustig, Eddie. Bedankt dat je zo lang hier gebleven bent. Och, Ik vond het prettig net te doen of het mij ook een beetje aanzien. Hoi, oh, Joop. Kom, ik gooi je dan even uit. Ik moet goed opletteren onderweg in, in de taart op Hildegang. Laat maar die heen. Ik neem hem hier, hoor, in de kamer. Sammy's restaurant. juist Met wie? Hallo, hallo. Wie is daar? Zeg dan toch wat. Dus doe maar nog aan toe. Zeg dan wat. Ben je daar, Sammy Je is dat toch goed thuisgekomen? Waar zit je? Waar ben je dan? Bel je? <laughs> Waar zit je? Kom, geef je geen antwoord. kom dan dicht, als je dat per se wilt. Maar laat mijn dochter met rust, versta je? Laat haar met rust. Ik wil alleen maar zien hoe gemakkelijk het zou gaan. Dan moet je dus goed naar mij luisteren. Hallo. Is dat alles, meneer? Ja, ik denk het wel. Hoe is het schade? Dat wordt 6,5 shilling. 1,5 shilling. Alsjeblieft. Tja, de rest is het voor jou. Dank u wel. Ik wil toch nog een pakje van 20 hebben? Ja, bedankt. Heb je nog een kamer kunnen krijgen voor vanavond? Ja, boven het café, even verderop. Het ziet uit dat ik hier met een vader aan vast zit. Kunnen ze uw auto dan niet repareren? Repareren? De onderdelen zijn er nog niet eens. Goedemorgen. Er is daar een tafel vrij. Dank u. Ik blijf niet staan. Uh, kan ik iets voor u doen? Heet de eigenaar van deze zaak Miller. Samuel Miller. Ja? Wat is het dan? Ik zou hem graag even willen spreken. Is hij hier? Hij is achter. Wie kan ik zeggen? Conray. Dank u wel. Zo, wat kan er eentje? Je hoort hier niet, Eddy, op dit uur van de dag. Als je baas erachter komt. En wie zou hem dat dan moeten vertellen? Hm. <laughs> In ieder geval heb ik tijd genoeg om wat te drinken. Koffie? <laughs> ja, leert het nooit, hè? <laughs> Ook alweer goed. Thee dan. Dan moet ik zeker vragen wat heb je daar toch hebben. Hoe? Oh. Zo Maya, Nou flop. Ah. Oh. En wat is dat dan voor een tegel dat erop zit? Oh, dat is even veel. house? En die. Wil je beweren dat? De emigratiepapieren. Oh. Ik heb ze vanmorgen gekregen. Ik ben alleen bang dat er één moeilijkheid is. Jij?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 Dat wil zeggen, hè. Als het in mijn vermogen ligt natuurlijk, Kunnen wij ons onder vier ogen praten? Ja, ja. Dan komt u maar mee naar de kamer. Deze kant maar op. Zo. Hier worden we niet gestoord. Gaat u zitten. Ik sta, liever. Ja, nou, ja. Wat... Uh, wat wilt u van me, inspecteur? Ik heb hier een zakje. Ik had graag dat u de inhoud eens dus nauwkeurig bekeek. Hier. U bedoelt dit kleine dingetje? Ja, het heeft de vorm van een... Wat is dat? Een stukje marmer? Het is een diamant, meneer Mellen. <laughs> Probeert u mij voor de gek te houden. Een diamant vonkt en schittert. Dus is een dorst stukje steen.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 Bent u nooit in aanraking gekomen met een zekere Tsilaman, Zo Tsilaman? Voor zover ik weet niet. u ligt dat hij u kent. Nou, hm, dat kan wel. Misschien heeft hij hier wel eens iets gegeten of gedronken. Ik kom hier een heleboel mensen die ik wel van gezicht maar niet van naam ken. Wat is die Tsilaman voor iemand? Diamanthandelaar uit Hatton Gardens. Hm, nou, dat is te duur gezelschap voor mij. Hij is wat je zou kunnen noemen iemand van twijfelachtige reputatie. We hebben hem allemaal een hele tijd in de gaten. Ah, ik begrijp het. Een heer, Iemand die gestolen goed opkoopt. We verdenken hem van illegale diamanthandel. Er wordt heel wat uit de Zuid-Afrikaanse mijnen gesmokkeld, ondanks alle maatregelen. Hm? We zijn er zeker van dat oude diamanten uiteindelijk in Londen terechtkomen. Erg interessant. Maar ik begrijp niet goed wat ik ermee te maken heb. Dat zal ik u vertellen. We hebben een inval gedaan met Tseleman. Maar alles wat we konden vinden toen we hem arresteerden en fouilleerden... Was één enkele steen. Deze? Ja. Eerst kon hij geen bevredigende verklaring geven voor de manier waarop hij aan gekomen was. Omdat de steen nog volkomen ruw is, nemen we aan dat hij het land binnengesmokkeld is. Maar nadat we Tsilaman langdurig hadden ondervraagd, kwam hij met het verhaal dat u hem die steen had verkocht. Ik? Nou, waar zou ik nou zo'n steen vandaan daar moeten halen? Die vindt het gek, of slim?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 Dat is ook iets waar we het over moeten hebben. Als het dus liet te rusten, tot morgenavond. Onder het dansen. Je hebt toch kaartjes? Die gehaald, ja. Goed. Wat zou je dan zeggen als je dus een plaatje opzet? Muziek is de beste remedie tegen een sombere buik. Goed. We u Goed, kan we niet schelen. Eén nee, waarschijnlijk. Bedankt. Ik wacht dus gewoon aan dat ik iets van je hoor, hè? Is dat de bedoeling? Ja, tot over een dag of twee. Ik ben blij dat u ons wilt helpen. Ja, dat spreekt op mezelf. Ik heb alleen dat u iets van mij hulp zult hebben. Tot ziens, meneer. Heeft die plaat opgezet? Hé! Vader, hoe komt u vreemd die plaat? Zo. Hoe komt die plaat hier in huis? Oh, ik. Ik weet het niet. Nou, zeg. Het is de eerste keer dat ik hem hoor. Maar ik begrijp niet waarom u zich zo moet opwinden. Jij? Heb jij die plaat meegebracht? Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Hij mag toevallig op de piekut, dat en alles. Ja, maar wat markeert hem wat dat plaatje? Het is een lekker moppie. Ik zeg altijd maar, er gaat niks voor die oude wetse muziek. Het, het spijt mij, die. Ik ben een beetje over mijn toeren. Hou je van ons wel maar voeren, ik heb ze niet nodig. Tot straat, Jane. Ik moet even door. Nee, nee, wacht even. Ja? En? Ik moet met je praten, jongen. Hebben jullie alles al gezegd wat ik gezegd hield? Wat doe je vanavond? anders. Jane Myles. Kun je dan komen tegen de tijd dat ik de zaak gesloten heb? Misschien geen gek idee. Er is ook iets waarover ik met u wil praten. Zullen we dan zeggen zo even na negen, hè? Uitgekend. Ja yes zat Maak het je makkelijk. Ik zei wat te drinken halen. Ik wil niks drinken. Eh, toe vooruit. Alles nou een beetje gezellig maken, hè? Al die ruzetjes zijn vergeten. Sinds. Eh, dat autoongeluk drink ik niet meer. Oh, dat is waar ook. Neem me niet kwalijk. Je bent een verstandige jongen. Voor vandaag heb ik met de post deze formulier gekregen, meneer Miller. Van de Australische vertegenwoordiging in Londen. Eens kijken, hè? Ah, emigratiepapieren, hè?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 Ik vraag me alleen of, of het verstandig is in een vreemd land aan te komen met, met alleen wat los geld op zak. Dat kan ik niet verantwoorden, de heer Robert Jane. Maar waar spreken dat dat mijn zorg is, hè? Hé? Wilt u dan erover toch betalen? Ja. En als jullie vertrekken, open ik een gemeenschappelijke rekening voor jullie tweeën bij een Australische bank. 7000 pond. Ik.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 Bovendien is het een je. En nu wil ik wel wat te drinken hebben. Meneer Miller. Ja? Er is iets waar u bang voor bent, hè? Ik bang? Voor Jane, bedoel ik. Waarom vindt u het potwink zo belangrijk dat ze zo gauw mogelijk hier weg gaat? Is jou nooit verteld? Dat je een gegeven paard niet in zijn bek moet kijken? Heeft het iets te maken met dit stuk uit die Canadese krant? Hoe kom je eraan? Kjenne heeft hebt het trouwens helemaal gehaald. Even hier. Niet als u me niet zegt wat erachter zit. U kent die Benjoe Dekker, hè? Het enige wat ik van hem weet... is wat ik over hem gelezen heb. En nou, ophouden met het kruisverloor, hè? Hier staat nog een goed blaadje bij me. Zorg dat dat zo blijft. Ga maar naar huis, hè? Ik moet nog wat aan de boeken werken. Ik had dat vijf jaar gekregen... Die krant is vijf jaar oud. Kekker is nou zo ongeveer weer vrij. vooral als die vervloekt is vrijgelaten, weer goed gedrag. Ik kan natuurlijk van gedachten veranderen wat jou en Jane betreft. Ik ja, had over voor gepleegd op een benzinestation. En de pompbediende is zwaar gewond. Ja, nou, wat zou dat? Het is een vorm van een vrije tijdsbesteding in Canada. Er staat hier ook dat hij verdacht werd van medeplichtigheid aan diefstal. Van een partij ruwe diamant van de Pluto Canadian Diamantslijperij in Toronto. Bij die diefstal is een nachtwaker vermoord. Maar ze hebben die anker laten vallen. wegens gebrek aan bewijs. En die dekker interesseert mij geen steek. Daar loopt niks van. Waarom niet? De Pluto Canadian Diamantslijperij. Oh. Heeft Jen je verteld dat ik daar boekhouder ben geweest? Ja, meneer Miller. Dat me wat af.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 Geen verhoren. Begrepen? Ja, maar Oh, en dan nog iets. Ik had liever dat je Jane nog niks zei over het geld. Ik zou het er zelf graag vertellen. Vlak voordat jullie weggaan. Oké? Okay? Ja, ik ga morgen op een paar maatschappij bellen. Doe dat. Was dat de deur wel? Ja, zal Jane zijn. Nou, dan is ze vroeg. Misschien heb ik de deur niet goed dicht gedaan. Wacht, ik ga met u mee. Dan kunt u me er meteen uitlaten. De deur staat open. Ik had kunnen zweren dat ik hem dicht gedaan heb. Ik zal even het licht aan doen. <laughs> dat is niet nodig. Ik heb het zo al. Hier een hoek. Nou, we hebben me, oh, ooit zo'n lelijke indringen. We hebben jou! Mag ik hier wegkom? zo. Ja, die is, <laughs> die is er al vandoor. Ja, ik ga er ook vandoor. Wilt u tegen Jay zeggen dat ik morgen langskom? Kom voor mekaar. Oh, uh... Als Spurja heeft vertelt over het geld, mag ik er dan vertellen dat we mogen trouwen? lijkt me een redelijke afspraak, Eddie. Wel te Wel te meneer Miller. En ook bedankt. Zeker niet dat er eenvoudig als hij op een eenvoudig slot en Alvar Loppel buiten zou kunnen halen, hè? Ja, ga maar. Ga liever door die deur naar de kamer. Dat is werkelijk bijzonder vast, vrij van je, Emmy. Als jij eens voorging... Ik vind het nog steeds geen prettig idee als er iemand achter me loopt. Dan wil ik achter. Waar? Kom binnen, Bertjoe. Wil je... Wil je wat drinken? Whisky? Ja, natuurlijk ja, heb ik whisky. Heel ver beneden je stand, Sammy. Uh, goed genoeg voor Jane en mij. We vinden het gezellig zo. Ja, wat dat betreft heb ik het de afgelopen jaren minder gezellig gehad. Dat van mijn tochter in zo'n stel. Ja, dat was uh, ben zo dat ze met z'n oude aanklacht zijn komen aanvragen. Vier jaar voor dat benzinestation. Ja, het is, uh, het is... een hele tijd. 48 maanden. hier kerels worden daar helemaal knats van, wist je dat? Vier jaar bij is. Daar gaan ze een kapot. Maar ik niet, Sammy. Nee, dat is duidelijk te merken. Hier is je whisky. Bedankt. Op de zaak...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 die vuile afleggen heb kunnen achterhalen. Uh, ik, ik wist niet dat je vervroegd in vrijheid was gesteld. Je wou het niet weten. Laat ik je geheugen eens op frisse over ons afspraak. Ik wou dat ik die hele geschiedenis kon vergeten. Jij zorgde ervoor dat je een baantje kreeg... bij de Pluto Canadian Diamantslepperij. Goed, jij onderzocht de zaak van binnen... en liet wat duplicaat maken. En wij maar lachen, hè? Mooi werk. kinderspel. Hm. En toen hebben we op een avond zonder enige moeite ons het slag geslagen. Al moest jij dan zo nodig die nachtwaker overhoop schieten? Wij hebben hem overhoop geschoten. Vergeet dat, dat niet, Semmie. Wij, die samen de kraak gebangen. Laten we dan niet een over overij gaan doen. Dat doet de politie ook niet, weet je? Jij zei dat er geen geweld zou worden gebruikt. Bewaren voor ons, oh is nou goed. Je zei dat je geen revolver mee zou nemen. Wat jij je dan druk?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 hij die vent niks gedaan had, was hij er met een paar maanden afgekomen. En als ik hem werkelijk van kant had gemaakt, dan had hij helemaal geen aandacht gekreid. Dan zou het heel wat moeilijker geweest zijn, Simmy, om een loer te draaien. Wat moest ik doen? Ze verdachten jou van die diamant stond. Als ze mij als boekhouder bij de pluto Canadian in de buurt van de gevangenis hadden gezien... dan zouden ze de schakelen begat waar ze op waren. Daarom heb ik tegen Katie gezegd dat hij jou moest opsnorren. Natuurlijk. Toen je al een maand in de gevangenis zat, kreeg ik bericht van je vrouw. Ik ben er aan opzoeken. Er zat een kostganger. Je beste vriend, Sandy Water. Toen ik zag hoe de zaken er daar voor stonden...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 Onder het oude leven. En ik maak zeker deel uit van dat oude leven. Dat heb ik niet gezegd. En die diamanten, die horen zeker ook bij dat oude leven. Heb je het niet soms midden op zee overboord gehouden? Nee. Dat is jammer ook. Ik heb ze meegenomen hierheen. Verborgen in een elektrisch scheerapparaat. Ik ben bezig ze hier heel geleidelijk van de hand te doen. Twee of drie per jaar. Ja, dat gaat langzaam. En de overwinst. Het geld. En wat er nog van de steen over is. ...dat zit allemaal in een safe rocket bij een bank in Londen. Alles? Alles. Wou je mij wijs maken dat je daar al die vijf jaar niet aangekomen bent. Zo is het. <laughs> je dacht zeker dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben. Ik heb het nogal handig gedaan. Het leek me niet verstandig om plotseling veel geld te gaan uitgeven. En bovendien.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 Is dat alles wat er over is van een partijsteen? Die minstens 100.000 dollar waar het was. Oh, uit 25. .000. Ik weet precies hoeveel de poet waar het was. Het heeft met grote koppen en alle kanteren staan 100.000 dollar. Dat was de officiële handelswaarde. Voor een stolen steen moet je nemen wat je krijgen kunt. Dat weet je heel goed. Jij speelt toch een hearlijk spelletje, Sammy. Er is nog nooit iemand geweest die mij ongestraft en hak heeft gezet.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 Bovendien heb ik de kans dat ze me vandaag of morgen nog een moeder in mijn schoenen schuiven. En dan durf jij me zoiets voor te stellen, wat een stinker. Oké, je krijgt alles tegen. Ik krijg alles uit. Nee. Jij hebt je delen al lang gehad en dat weet je maar altijd goed. Het is niet voor mij, maar ik moet iets hebben voor Jane. Geef er een kans toe. Dezelfde kans die je mij gegeven hebt, bedoel je... Man, als ik van jouw menslievendheid afging, dan kwam ik in de goot terecht. Wat? Waar is dat zeevroeket? Die dochter van jou, Sammy, is een aardig meisje. Als je de mama teruglaat... Ik kan me voorstellen dat je zo reageert als ik haar vader was. zou ik ook niet graag willen dat haar iets overkwam. Geef me... Het is in Londen. De Glasgow Leicester Square. Dan gaan we maar heen. Nee. Nee, nee. Dat zou gevaarlijk zijn. Ze mogen ons vooral niet samen zien. Denk je dat ik je nog eens de kant geef? Dat is dat huidige Het risico is te groot. Waarom? Ik heb gisteren de politie op een dag gehad. Ze hebben de venten pakken aan wie ik de laatste jaren die steen heb verkocht. Zeker het zielenman. Ik denk dat ik met haar wel uitpraat... Maar het wordt zo toch onmoeilijk genoeg. Daar heb ik allemaal niets mee te maken. Jij hebt een strafregister. Hoe weet je dat de Canadese politie de Engelse politie niet op de hoogte heeft gesteld? Als we ons samen zien, is het een koud kunstje voor ze om verband te leggen met de Briton Canadian. Nee, daar kun je wel eens hebben. Misschien is het beter als ik alleen ga. Ze laat hier de kluis niet in. Ze moet hier kennen. Het is nu eenmaal zo bij dat soort banken. Oké. Okay. Ik laat het aan jou over.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 3000 maar, Ik heb er een soort bruidschap beloofd. Het is nooit verstandig te beloven als je die belofte niet kan houden. Vooral niet tegenover kinderen. Je kunt me toch niet helemaal uitkleden. Dat kan ik juist wel. Hoe laat sluit je de tent morgen? Nee, uur. Dan kom ik tegen het ene. En zorg dat je alles hebt. Oké. Okay. Ik zal op En denk erom, geen geintjes Per slot van rekening zijn ze nog steeds op zoek naar de moordenaar van de nachtwaker. En als ik er aan ga, dan ga jij mee. Behalve de andere die ik eerst koud gemaakt hebt. terug kunnen zijn. Ach, misschien heb je opgehouden door het verkeer tijdens de spitjurin. Ja. Geef hem maar flink wat kustelen. U krijgt een dubbele portie. Heb je het gehoord, mevrouw Gamble? Volgens met een dubbele portie kustelen. Ja, dat hoor. Zie je mij over het hoofd, liefie? Oh, wat mag het zijn? Een kop koffie... ...en een paar stukken cake, als het tenminste te verteren is. Schoonheid is koningin. Beter dan jij. Een portie cake. <laughs> nou, jij bent niet op je mondje gevallen. Ga je vanavond mee dansen? Dat waar je dan toch eerst is, ga mijn te moeten vragen. Oh, zit dat zo? Ja, zo zit dat. Hier is je koffie. Mijn Vader, ik wist niet dat u al thuis was. Oh, ja, alle oh, minuut of tien. Ik ben door de achterdeur gekomen. Waarom hebt u dat kastboek bij Wat? Oh, oh, dat kastboek.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 Oh, dat. Ja, ik breng het wel eventjes, hè? Hoe is het? Kom, meneer Passen. Zeg, ik voor dat Eddy eraan komt. Die te slag, als je hebt de slaafs er niet Ik zeg nou maar niet dat ik te vroeg ben, ik weet het. Hé, hey, wat heb jij een mooi pak aan? Ga je met je meisje uit? Ik hoop het. Oh, ik ben jaloers op de... Heb je lang nodig? Tien minuten. Heb je belangstelling dat hij gewoon En Ben ik zie. Hé, Eddie. Wat zie jij de piekfijn uit vanavond? Hij gaat met zijn meisje uit. Dansen. Alleen oh, het meisje heeft zo'n strenge baas... ...dat ze niet eens een paar minuten eerder weg mag. Oh ja? Ja. Nou, ik weet wat. Laat alles maar liggen en ga je aankleden. En als je vervelende oude vent lastig wordt... stuur je maar aan een meisje. Oh, dank u wel vader. U bent de beste.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 Jongen. Ik weet het. Heb je al iets verteld over ons gesprek van gisteravond? Ik heb Nee, ik heb nog geen gelegenheid gehad. Ik dacht uh, vanavond om te dansen. <laughs> ik zeg natuurlijk niks over het geld. Het <laughs> geld? Ja, ik... Over de financiële kant van de zaak moet ik nog eens met je praten. Ik heb vandaag niet tijd gehad om een scheepelkmaatje bij op te bellen. Oem, oh, is nog tijd genoeg? Nee, jongen. Er is geen tijd genoeg. De kwestie is... mijn beleggingen... Uh, uh, nou ja... het blijkt er allemaal niet zo mooi uit te zien... als ik had gedacht. Hoe... doet u? Kort en goed, Eddie. Ik heb geen geld meer. Oh? Ja, denk nog niet dat het iets persoonlijks is. Ik wilde echt iets voor jullie doen. Maar ja, de hele geschiedenis... is me een beetje uit de hand gelopen. Oh, maar daar zijn we toch niet meer zo... voordelen ja. dan daarvoor? Wel? Het belangrijkste is dat ik met je kan trouwen. Dat gaat toch zeker wel doen, hè? Natuurlijk. Maar ik had meer voor haar willen doen, zie je. Voor jullie allebei. Ah, maar dat geeft toch niks, echt niet. Het enige wat ik nou nog heb... is de goedwil van mijn restaurant... en een levensverzekering te waarde van een paar duizend pond. Tja. Ik ben dood meer waard dan levend. Laat <laughs> we niet zo somber doen. Je <laughs> bent al een even meer waard dan dood, dan weet ik zeker. <coughs> Dat zal wel, ja, ja. Pardon. Kan ik maar rekening krijgen? U heeft Runderlap en Patat Ja. Dat is dan ten... vijf en een half Wat zegt u daarvan? Ik dank u zeer, meneer. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Hallo. En u daar, mevrouw Campbell? Ja, ik u er. Ja, u kunt wel gaan. Ik doe de rest wel. Ja. Oh, dat niet Melle, ik ga toch met op tijd uitleggen voor de televisie. Tevreden? Nou, en je ziet eruit als een koningin. Dat komt door die jurk. Als iemand vanavond probeert bij je in de buurt te komen, dan sla ik ook zijn gezicht. Oh. Weet je, ik... Uh... Ik moet net aan iets denken. Aan iets prettigs? Ja. Ik herinner me waarom ik in dat tijd verliefd ben geworden op je moeder. Vader, dat was heel lief van je te zeggen. Uh, uh, en dat in het openbaar. <laughs> nou, uh, en dan nou moeten jullie maken dat je wegkomt hoor. Amuseer Nou, reken maar. Kom mee, Letty. Tot straks, meneer Miller. Ja, dit tot straks. Misschien. Uh. Nou, tot morgen, meneer Miller. Ja, tot morgen, mevrouw Kembo. Nou, nou, dan. Waar heb ik nou die, die bocht om verlaten? Uh. Oh, hier, hier. Dit uh. is, uh, is. dat het kostboek waar je mee bezig bent? Hoe bent u, meneer Parsons? Uh. Ja. ja, het wordt tijd dat ik mijn administratie weer eens wat bijwerk. Ja. Als je nou toch bezig bent, dan kunt u misschien even nakijken of er nog iets voor me staat. Ik ze eh, waarschijnlijk morgen weg. Oh, is uw wagen weer in orde? Oh, bijna. Ze werken er vanavond aan door om klaar te krijgen. Ik hoop dat ik eh, na het ontbijt weg kan. Goed, goed. ik zal zorgen dat uw rekening morgenochtend klaar ligt. Hè? <laughs> ik moet zeggen dat u goed van vertrouwen. Bent. <laughs> Als ik nou eens niet weer terugkwam. Hoe? Oh? Ik vertrouw op mijn mensenkennis, meneer Parsons. Goed, als u dat liever wilt. Ik ga nog even naar de garage om de weg verder, hè. Oh ja, moet ik de deur maar achter Ik ben dat het niet gaat had worden. Nee, laat u maar. Ik verwacht nog uh, iemand. Als u wilt. Goedenavond. Goedenavond.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 En dan nou net hier. Het klopt. Ja, kom op met dat geld. Hier. Wat heeft dat te betekenen? Ik heb geen in nodig. Waar zijn de stenen? En het geld? Je moet die dingen eens goed bekijken, Benjo. Het zijn recuus van aangetekende zendingen. Wat ben je van plan? Leest. Aan de Pluto Canadian Diamantgreperij bij Controleur Londen, Hatton Gardens, Londen. Wil jij believen dat je zo krankzinnig bent geweest om alles te rusten? Stil Ja. Alles? Het geldt ook. Daarvoor zal ik je vermoorden! Los, los, Je maakt een pakje. Van een oude kranten, en stuurt die over de post weg. Ja, dat is handig, heel handig. Maar niet handig genoeg. Je zult het morgen wel horen. Zoiets blijft niet geheim. Het komt natuurlijk in alle kranten. Jij vuile boeren. Dat was allemaal van mij. Vergis je, dat was van de Plutogenerien. Dat zul je verwoorden, vader, dat zweretje. Weet je waarom ik het geld in de steen heb teruggestuurd? Niet alleen omdat jij zo inhalig was. Nee, iets dieper. Ik heb nooit veel met de wet opgehaald, maar dat wil niet zeggen dat ik geen eerbied had voor mijn medemensen, voor hun recht om te leven. Jij zei dat we samen die nachtwaker hebben vermoord, en dat is waar. Ik ben net zo schuldig als jij, want jij bent het oorzaak van dat ik een moordenaar ben, Joe. En daar kan niets of niemand ook nog iets aan veranderen. aan, blijf er die telefoon af. Heb je nog altijd een revolver nodig? Er komt dus een dag dat je in een situatie komt zonder dat je een revolver bij de hand hebt. Maar nou heb ik er wel in en jij leert dat ik hem ga gebruiken ook als het ontwerp is. Misschien is het iemand die weet dat ik thuis moet zijn. Oké, okay. maar pas op. Het is Restaurant.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 Goed. Veel plezier. Lekker maar. En nog geen... ...heel erg bedond, hoor. Toch? Dat het Jane. En nog een rest samen eentje rijden, hè? Ja, haalt een stomme streek uit. Het is hier geen Chicago. Zoiets gebeurt in Engeland niet. Nee, misschien bedonderen mensen in Engeland... ...alkaar niet voor bedragen van honderdduizend dollar. Luister nou eens, Benjo.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 Maar die smeren, ze zijn verdraaid handig. We zullen wel eens zien wie het anders is. Schiet op. Wanneer jouw auto, dan valt het minder op. Bencho, wil je nou even naar me luisteren? Ik zei, schiet op. Oké. Okay. Naar de auto. En vlug wat. iemand? Meneer Muller. Ik ga toch nog vanavond weg. Ik wil even afrekenen. Hallo. Is hier iemand? Ja, het licht brandt tenminste en de deur was niet op slot, maar is geleverd is zien. Nou ja. Kan ik het wel op een velletje papierkrabbel in zijn kastboek leggen? Ik Vertrek vanavond in plaats van morgenochtend. Stuur rekening naar adres van mijn zijde, John. Dat het zo. Mooi, oh, laat iets vallen uit het boek. Ja, ja. Jo. Hey. een levensverzekeringspolis. Zo. Tjoh, maar wat gebruiken sommige mensen op of vreemde dingen of bladwezen? Nou, ik zou het er maar weer inleggen. Ja. Hé? Wat staat daar nog op je blad geschreven? Lees nu eens, meneer. Zie ik dat wel goed? Zeg tegen de politie dat mijn laatste klant Benjo Dekker was. Als je me nou. Begrijpt u dat? Nee, ik niet. Maar we zullen het toch maar doen, weet u niet? Zeker, natuurlijk.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 en Irene Poorter, Jo Fischer Senior, Hans Karsenberg en Hans Simonis als klanten in Sammy Miller's restaurant. De vertaling was van Manco G. Havelhoff, de regie had Jan C. Hubert. Ja.